Yeah! Het is zondag 18 mei 2014. Mijn naam is Pavel Metten en dit is de 15e aflevering van de Kinofest podcast. Op de achtergrond horen jullie de Rolling Stones nog steeds. Sharon, Sharon. 100 years ago. Een song van de Rolling Stones. Uh, maar ik zet hem uit, want jullie gaan, we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon beginnen. Serieus, we gaan gewoon beginnen. Uh, weet jullie wat dat betekent? Dat betekent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 Oh series. Mijn is the last voice that you will ever hear. Ja, en zo gaat er wel eens wat mis. Want nu lopen de jingles en de tunes niet door, maar de dag, dat moet allemaal kunnen, dat heeft zijn charme. De 15e aflevering van de Kuref podcast, zondag 18 mei 2014. En uh, De dag dat Wubbel Okkels de aarde verliet, en richting de blauwe ruimte ging. En dat was het nieuws waarmee ik vanmorgen wakker werd. En toen dacht ik gelijk eigenlijk al, dit moet um, ja, niet alleen maar in de podcast besproken worden... maar uh, dit is gewoon belangrijk in, in, in die zin van, ja, dat wij hier wat aandacht aan moeten schenken... omdat wubbelokkels wel degelijk een, of als een, pionier beschouwd zou kunnen worden. En, um, nou ja, daar hoeft niet iedereen het natuurlijk mee eens te zijn maar ik ben van mening dat hij dat wel degelijk was en nou ja dit is ook de eerste keer dat de QFF, ja, de QFF podcast live te horen is in de stream en ik doe het nu even nog zonder uh, Blackbox en uh, ook zonder Free Electron met wie ik net wel succesvol een uh, test heb gedaan en ja goed ik zou zeggen luister ik zie dat we in de shoutbox een aantal mensen hebben ik zie dromen ik zie dafiking. Um, en ik zie ook geel kristalster nou uh, GKS um, luister je al naar de stream jongen uh, ik zeg luister ik ticket je al naar de stream GKS want we zijn live so listen up um, ja, ik, ik zal nog even... We zijn live. Ja, goed. Dan kan hij ook mee luisteren. Hoe meer uh, zien, hoe meer vreugd. Voor degene die dit niet nu live... Uh, kunnen luisteren op de stream... en geef het gerust aan als ik niet meer luisterbaar ben... Hè, of niet goed meer te horen ben via de stream... maar... Um, voor diegenen die het niet live kunnen luisteren... die kunnen gewoon de 15e podcast... van uh, de QFF uh, podcast series... terug luisteren. Eén van de dingen waar ik uh, ja, vandaag, uh, dat gaf ik net eigenlijk al een beetje aan, van joh, ik, eh, uh, ik wil het onder andere even hebben over uh, um, Lubbel maar er zijn nog wel wat dingen waarvan ik uh, zeg, daar zouden wij met z'n allen wat aandacht aan uh, moeten schenken. Om mm, ja, misschien wel de dood eenvoudige reden uh, uh, dat anderen, en dan doel ik met name op onze... Uh, ja de, onze, onze mainstream media, die besteden geen aandacht in de dingen waar het om gaat. Um, er gebeuren de afgelopen tijd veel dingen um, en um, nou ja, op, Q, Q, uh, op QFF komt natuurlijk van alles vanbij, uh, voorbij. Maar ik zie veel van die dingen niet besproken worden in de mainstream media. En dat is een dingetje dat me steeds meer begint te steken. Dat doet het natuurlijk al uh, behoorlijke tijd, en ik denk van ja, waarom? Um, en ondertussen hoor je waarschijnlijk het gebrul van die ongelooflijke KUT-studenten wel hier bij mij achter. Die uh, zijn een beetje verbolgen over het feit dat de FC Groningen vandaag Europees voetbal behaalde en hun Hollandse AZ niet. Ja, vinden ze het leuk, maar uh, dat is dan niet anders, denk ik bij mezelf. Face the facts, people. Maar goed, ja... Um, yeah. De 15e Q5-podcast is nog steeds niet de aflevering die over tijd en geschiedenis gaat, maar wel over een heleboel andere dingen, zoals ik het net eigenlijk al aangaf. Uh, Hornets from Hell, de, de, de killerwespen uit Azië. Uh, Mac schreef daar een topic over, en daar wil ik het uh, ook met jullie over hebben. Don, de Deur naar het Hinamas, Egypte en Malta, ik heb het daar even kort over gehad. In de vorige podcast met Blackbox, eh, Blackbox samen. Nou, dan is er een nieuw topic. Toffe tijden in Turkije. Ook daar gaan we wat aandacht aan schenken. Maar natuurlijk ook Wubbelokkels. Um, voor mij ook wel Mr. Blue Sky. En waarom? Um, als heel klein kind uh, weet ik nog goed dat ik naar het jeugdjournaal keek. En dat uh, Wubbelokkels zijn vlucht uh, maakte in de uh, special van de Amerikanen. En als eerste Nederlandse astronaut de ruimte inging. Ik was bezeten van de man en van wat hij deed. En schreef in de schoolkrant en in mijn schoolwerkstukjes allerlei dingen over de ruimtevaart. Ik, ik vond het dan ook triest om vanmorgen uh, ja, waar te moeten nemen dat Wubbel Okkels uh, er niet meer is. En misschien is deze aflevering wel gewoon... Uh, moeten we die gewoon opdragen aan uh, Wubbel Okkels. Want uh, ja... Um, ik, ik, we hebben natuurlijk ook andere Kuiper, de, de, de Nederlandse. Um, he, uh, ja, de, de Nederlandse astronaut die ook de ruimte in is geweest. Maar ja, nee, het is toch anders dan Wibble Okkels. Ik was klein en jong en ik, ik weet nog dat ik ooit een liedje hoorde wat ik in mijn hoofd aan hem koppelde. En... Jaren later op de middelbare school was Wubbel Okkels een keer bij ons op de middelbare school te gast. En uh, wij als leerlingen mochten met hem een gesprek aangaan. En ik kan me nog herinneren dat ik tegen hem zei dat uh, er een liedje was dat me altijd aan hem uh, deed denken. En, en, en dat liedje dat wil ik eigenlijk uh, gaan draaien, als jullie het goed vinden. Dat liedje uh, dat is van de uh, Electric Light Orchestra en het liedje heet Mr. Blue Sky. Want Wubbo is voor mij... Mr. Blue Sky. Geniet van mensen, tot zo. Dat is waar het niet werken. Ja, ja, die hoor ik wel, want ik heb de, ik heb de stream open staan, dus. Uh... Alleen de... is goed, man. Ja. Oké, okay dan. Ik hoor jou uitstekend zonder echo. Ik heb alleen dus de stream uit moeten zetten. Dus ik hoor de uitzending niet, maar dat boeit niet zo. Ik uh, reageer gewoon op jou. <laughs> Nou, wat ik dan uh, heel simpelweg doe is, ik uh, kan mijn microfoon uitschakelen. Dan zet ik de stream weer aan, dan hoor ik het filmpje ook. En als ik weer wat ga babbelen, dan gooi ik de microfoon weer open. Lijkt mij simpel. Ik hoor het vrij goed, ja. ja. Wordt het zo minder? Uh, ja, het wordt zoiets beter inderdaad. Oké, okay, ja. nou, gelukkig. Um, ja, uh, uh, wat een, uh, een lawaai. <laughs> Grappig uh, dat ze dat op Sint Maarten ook allemaal vieren ja, ja, over, over ja, ja. dus uh... op Groningen, dat uh, valt mij me mee. <laughs> ja, ja dat, hier op Sint Maarten uh, vieren ze gekke dingen. Vorige week zat ik nog in, in Suriname, Groningen en nu ja. zit ik weer uh, op Sint Maarten. Je bent een reispersoon? Vo volgende week vanuit Bangkok. <laughs> oh, ga je Micha ga je Kat interviewen? Ja, nou, nou, ik, ik zal je zeggen dat ik die dus een mailtje gestuurd heb, maar hij heeft nog, nog steeds niet gereageerd. Hij heeft hem al ontvangen, ik heb een leesbevestiging, ik heb hem gevraagd of hij bereid was een, uh, ja, om, om met mij een interview uh, te doen. Nou, wat ik nu ga zeggen, daar zal misschien niet iedereen zo heel blij mee zijn, maar ik vind Mika Kat een enorme narcist en een, ik ook. Uh, en een opportunist. Dat, dat en, is, het is ook een uh, rare man. Uh, mm, ja, ik, ik, uh, hij heeft, uh, in het verleden heeft hij heel veel goede dingen gedaan. Mm -hmm. het, als onderzoeksjournalist, hij heeft hij een heleboel dingen boven water gebracht, hij heeft de demmingzaken Demmingszaak aan het rollen gebracht. Alleen ergens in 2008, 2009 is het misgegaan. En um, ik ben ook nog steeds van plan om daar een artikel over te schrijven. Dat is nog steeds niet gebeurd. Ga ik wel doen. Okay. Uh, hij staat op de loonlijst van de familie Poot. Weet ik. En um, hij krijgt, uh, dat heeft Martin Vrijland uitgezocht. Nou, dat is uh, ook een behoorlijke weirdo uh, uh, met een eigen website. Uh, die is dat echt gewoon een, een, een, een, een koekwaas, Maar die heeft dat wel uitgezocht. Die heeft dat op band. Dat uh, Migra Kat dus betaald wordt door de familie Poot. En uh, dus ook uh, de hele roestige spijkertoestand. Om um, um, uh, uh, rotzooi te schoppen. Om uh, uh, justitie te bekladden. En daarmee de staat. En waar gaat het om? Het gaat om een claim uh, ja. van uh, schade die ze geleden hebben. En die claim die bedraagt 20 miljard euro. Uh, dat zou de staat moeten betalen aan Poot. In kaart. Okay. Uh, uh, Hol. Dat is het bedrijf van de familie Poot. Ja. Projectontwikkelaar. En de, de staat zou dwars hebben gelegen bij uh, uh, inderdaad het ontwikkelen van uh, uh, projecten daar op, de, op dat terrein, zou ik maar zeggen. Die grond is minder waard geworden, ja, ja, ja, bla, bla, Ja. En um, wat is er nou gebeurd? Ze hebben Kat ingehuurd om via de website Klokkenluider Online. Ja. De Nederlandse staat om te bekladden en aan te pakken. En uh, het gaat dus eigenlijk helemaal niet zozeer om wat Demming gedaan heeft. Nee. Uh, Demming is puur een werktuig voor hun om te proberen die claim uh, uh, voor elkaar te krijgen. En ja, wat... <coughs> sorry. Ja, wat er dan wel... <coughs> gebeurt is dat de uh, familie Poot heeft die claim verkocht aan een zogenaamd Legitation Fund in ja. Amerika. Dat is een, uh, een, zeg maar een bedrijf, uh, die kopen dit soort claims op en die proberen daar zoveel mogelijk geld uit te slepen. Want het gaat echt om miljoenen, hè? Het gaat om miljarden. Het gaat, als ik het, miljarden? Ja, als ik het heb goed begrepen, dan is de claim is 20 miljard. 20 miljard euro? 20 miljard. Uh, dat wordt geëist van de staat door uh, de familie Poot en door het Legitation Fund, want die willen daar natuurlijk ook aan verdienen. Dat is een ja. Amerikaans bedrijf, die gaan over lijken. Okay. Um, daar zitten allerlei schimmige guren achter, waaronder ene um, uh, Abramov. Die Abramov, heeft, ja. Ja, Die hebben ze daar ingehuurd, dat is een Amerikaan. Die is zelf ook betrokken bij uh, uh, kinderporno en, en, en dat soort zaken. Ai. En um, uh, ja, die is absoluut niet brandschoon. En Micha Kat, die praat dat goed. Die zegt van ja, uh, boeven, vang je met boeven. En... Uh, ja, Ik vind het allemaal gelul. Uh, het is gewoon een schoonpraterij. En Kat die staat op de loonlijst bij Poot. Zo kan je het zien. En, uh, dus uh, ja, zijn motieven vind ik niet zuiver. Dat, en, dat is geen goede zaak. Nee, ongeacht wat Demming geflikt heeft. Ja of nee. Uh, dat vind ik er even los van staan. Want die man is ook niet zuiver op de graad. Dat maar wil... uh, ik vind de motieven van Micha Kat absoluut niet de deugd. En ja. uh, ik heb daar grote moeite mee. En uh, die stichting Roestige Spijker, dat is hetzelfde verhaal. Die, dat is ook een instrument van de familie Poot. En um, ja, ik, ik ga daar nog een artikel over schrijven. Ik was het van plan. Ik, uh, het is er nog niet van gekomen dat ik me niet echt goed voelde. Ik voel me nou een stuk beter. Dus van de week uh, komt dat uh, online. Haro Betty vroeger ook al om. Uh, dus uh, ik heb uh, In klad staat het al klaar En het, het komt eraan En uh, dan kunnen we het in een latere podcast Eventueel nog wel over hebben denk ik het, het is trouwens echt net of ik hier af en toe Live verslag doe vanuit een of andere feesttent. <laughs> dat is absoluut niet het geval Maar ik kan hier echt niks aan doen En dat is best vervelend Nou, Ik zou zeggen trek een biertje erbij open Want het is net een beetje in een cafésfeer ja, En ik, het enige ik wat ik daarbij op is Dat voor de volgende. is een lekker ah. muziekje ja, heb je een suggesties? Nou, ik heb uh, even helemaal niks openstaan hier op dit moment. Ik, uh... ik, ik, heb wel, ik kan zo zoeken hoor. Ik, uh, als jij zegt van ik wil dit horen. Nou, ik kan een zoekopdracht wagen. <lacht> hoor dan eens even. Ja, dit gaat echt nergens over. <lacht> ik, ik probeer constant die microfoon wel... Uh... Maar dan moet je nagaan. Ik woon gewoon in een, in een buurt waar ook gewoon mensen met kleine kinderen wonen. En, en deze studenten die gaan vijf keer in de week los. Vijf keer in de week. Ja, en, en we hebben de politie gebeld en de gemeente gebeld. Maar het nadeel is, uh, je hebt in de gemeenteraad hier de studentenpartij en uh, de jonge democraten. En uh, ja, die zorgen er gewoon voor dat de studenten in principe voorrang krijgen op uh, de burger hier. Dat is een beetje hoe het hier, uh, hoe het hier gaat. Nou, dat is wel heel bijzonder op Sint Maarten, moet ik zeggen. Ja, het is, nou ja, ik ben, nou ja. Ja, ja, dat, uh, ja dat is apart. Maar ja, dat krijg je met uh, aparte belangenverstrengelingen zo. Uh, uh, ja, het is, uh, dat is net als trouwens, je hebt hier uh, op Sint Maarten, dat is wel grappig om even te benoemen: heb je een soort drop-out uh, university voor Amerikanen die, dus in, in Amerika, niet aan de bak komen en die dan hier kunnen gaan studeren. Uh, dat is Aha. ook echt heel apart, dat, uh, en die worden dan later arts, en, uh, of weet ik veel, want ja, het is een medical university, dus het, die, uh, die doen een medische studie, maar uh, dat is heel apart, dat is echt, uh, ja, Sint een apart eiland. Ja, dat lijkt... jij me daar af en toe even aan helpt herinneren, dat ik uh, ja, op een heel raar eiland woon. Daar lijkt me niks mis mee. Wat mij ook leuk lijkt, is uh, om even naar Duitsland te gaan. Ja. Uh, um, en dat doen we dan in de vorm van, uh, van een muziekje. Falco, Der Commissar. Die kun je vast wel even opzoeken. Die heb ik zeker. Uh, ik heb hem namelijk niet onder de knop staan. Ik zal terwijl die plaat loopt zelf eventjes uh, uh, uh, een muziekprogrammaatje opengooien. Zodat ik zo meteen iets beter beslagen ten ijs kom, want ik val er nu ook maar in. Ja. Uh, nou ja, ik heb hier uh, van uh, Vienna, Greatest Hits. Ja. Van dat album van Falco, Der Commissar. Dat lijkt me heel erg fijn. Eh, daar gaan we naar luisteren, mensen. De commissaris van Valko. Hallo. Ja, dat Dat de commissaris. Dat lijkt me heel erg fijn. Eh, daar gaan we naar luisteren, mensen. De commissaris. Check Hallo. life is niet. Ja, sie war jong, het zwerdt zo rein en weis. En jede Nacht hat ihren Preis. Ze zegt, To the sweet, you get rap, to the heat. Ik verstehe, sie is heiß. Ze zegt, Baby, know, I miss my fucking friends. Ze meint Jack, Joe, Jill. Mein Fun, versteken ja, dat reicht zo. Not ich überreis, was hier is drin. Ik überleg, bei mir, die Nasen spricht dafür. Werd het nicht niet nog rauch? Die special places sind wohl bekannt Ik mein sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singt. Kommissar geht um. Oh, oh. Ja, du tanzst und du weißt, warum die Lebenslust bringt die. In. Alles klar, Herr Kommissar. Der coolen Gang, sie rappen hin, sie rappen her, aber zwischen kratzen ab die Wind. Dieser Fall ist gar lieber, Herr Kommissar, auch wenn sie ander Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle teilwärts fahren können, halte jedes Kind, jetzt das Kinder nicht. Oh oh, oh, oh Schau, schau, der Kommissar geht um oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind Kerne und dumm Und dieser Frust macht uns stumm. So I get move Dat Falco met de Commissar, de Commissar get room. En ja, dat um... u hoorde zo straks, sorry dat ik dat eventjes uh, benoem, u hoorde zo straks een, een echo. Dat kwam omdat ik een schuifje vergat dicht te gooien, dat heb ik na enkele seconden dicht gegooid. Dus mijn excuus daarvoor. Maar ja, vier Free Electron, ja. ben jij daar nog? Jazeker, ik ben er nog. Ik heb hier intussen een manier gevonden om van die echo af te komen. En ja, dat okay. ik, uh, door tijdens uh, dat we praten zeg maar, het volume van de, van de stream dicht te gooien. Okay. Um, daar zit wel weer een vertraging op, maar goed, dat is allemaal niet zo heel erg uh, boeiend. De luisteraar is altijd sowieso worstwezen, want het niet moet gewoon goed werken. En de luisteraar moet daar gewoon helemaal niks van merken. Zo simpel is het. Ik, ik ga ondertussen even testen. Jij ja, hoort zo misschien een beetje echo. Um. Maar dat komt omdat ik uh, Blackbox er even bij ga halen. V vind je dat goed? Ik vind het helemaal uitstekend. Um, je hoort me nog wel? Ja, ik hoor je wel een echo, maar goed. Oké, okay. Nou, we gaan even. ik ga uh, yeah, Blackbox even uh, in de uitzending bellen. Um, nou ja, dat is wel leuk als we dat gewoon live doen. Uh, hij belt, dus hij gaat ook over. Uh, en dit is ondertussen een, uh, een soort uh, cacophonie van geluiden aan het worden. U hoort mij praten. Ik bel met Blackbox. We hebben Free Electron. En um, nou ja, daarnaast hoort u studenten op Sint Maarten schreeuwen. En Blackbox uh, is uh, misschien nog niet in de buurt van zijn uh, uh, computer. Hij zei net al, ik ga nog even een, uh, een drinkje drankje halen. Uh, nee, hij uh, lijkt nog niet op te nemen. Maar misschien dat wij dan gewoon eerst... Uh, ja, maar even... Uh, uh, ja, we gaan het gewoon zo meteen nog een keer proberen. En uh, dan gaan we eerst gewoon even over een uh, ander onderwerp uh, praten. En dan ga ik uh, uh, jou even weer zonder echo uh, met mij uh, laten communiceren. Dat is toch een beetje fijner. Um, ja, heel graag. Goed zijn? Ja, ja, zo is het weer in orde. Ja. Ah, Oké, okay, dat is fijn. Um, Oké. Okay. Um, uh, we hadden het net even over de Nou, een, een, een mooi sprongetje is wellicht... Uh, nou ja... De vrije energie en, en duurzaamheid, dat was iets uh, dat hem heel erg bezig hield. En veel van de mensen op QFF, uh, die zijn er ook enigszins mee bezig. Um, ik denk dat het eigenlijk zelfs wel iets is wat ons allemaal enigszins bindt. De zoektocht naar vrije energie. Onder meer, ja. G Geloof jij dat het ooit zo ver komt? Um, technisch zou het uh, heel goed kunnen, denk ik. Um, ik wil sowieso eerst even het onderscheid maken. Er zijn uh, uh, mensen die hebben het over uh, free energy, dus vrije energie. Ja. Uh, ik spreek zelf eigenlijk liever van alternatieve energie. Uh, okay. In mijn opinie, uh, dat is dan even een technisch verhaal, mm -hmm. uh, is het zo dat energie, ja, dat wordt opgewekt, dat moet ergens vandaan komen. En of dat nou van uh, een brandstof komt, of dat dat nou uh, op een chemische manier wordt opgewekt, of dat dat voor mijn part uit een zwart gat via een ander universum naar ons toekomt. Het gaat altijd van het ene punt naar het andere. Het is een transport. Energie is transport. Okay. En in die zin bestaat vrije energie, wat je zomaar uit het niets kunt creëren. Na nou, mijn idee bestaat. Het. Je kunt wel spreken van alternatieve energie. En dat is dan: alternatief is uh, iets anders dan uh, een, een kolencentrale of een kerncentrale of een automotor of een Dynamo, of weet ik veel wat. Uh, en in die zin geloof ik zeker dat er een aantal technieken is uh, uh, dat al bestaat op dit moment. Mm -hmm. En dat zeker uh, gebruikt kan worden. Tesla was er al mee bezig, uh, dikke uh, eeuw geleden. Uh, ja. Zo langzamerhand zijn wij dat allemaal weer een beetje terug aan het ontdekken. Uh, ik denk dat uh, een aantal uh, groepen, uh, machtigen, uh, ja, elite wordt het genoemd. Sommigen noemen het de Illuminati. Ik uh, en jij ja, weten wij allebei... Wij zijn de echte Illuminati. Uh, ja, wij zijn natuurlijk. de echte Illuminati. Uh, voor mij zijn dat gewoon verlichte mensen die wel weten waar het om gaat. Ja. Um, maar de machtige, rijke clubjes uh, weten ook donders goed, uh, wat er allemaal wel en niet uh, mogelijk is. Ja, broer. kijk en, naar uh, Shell. En hun uh, jacht, op hun eindeloze jacht, op uh, een, ieder die een manier bedenkt om bijvoorbeeld hun uh, auto um, op een duurzame of een goede manier te laten rijden. Ja, nou ja, dat, dat is al, al veel langer gaande. Um, van de week hadden jullie het over die Opel die, uh, wat was het, uh, 300 miles per gallon haalde of zo. Ja, 1 op uh, 159 uh, kilometer. Ja, ja, ja. ja, ja. <coughs> en dat was al in de jaren 50. Um, in de jaren 30 heeft Henry Ford al geprobeerd om uh, hennep te gebruiken. Zowel als brandstof als... Hennep? Ja, hennep. Uh, okay. hennepolie om dat te gebruiken als brandstof en ook om hennep te gebruiken als basismateriaal om een auto mee te bouwen dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan en um, ook dat is tegengehouden door de oliemaatschappijen oké okay. um, daar is ook een topic over op QRF um, ik weet even niet hoe het heet ik kan het straks wel even opzoeken interessant um, toen was dat al gaande um, maar het gaat nog verder terug want um, ook Tesla heeft in de tijd, dat is dan uh, ja, begin 20e eeuw... een auto laten rijden op, uh, ja, op, op, op een soort van, van, van uh, elektrische energie... die ook uit de lucht kwam, uit de eten zou ik maar zeggen. Um, daar is eigenlijk verder nooit iets van geworden... maar het, uh, het is gedocumenteerd en ook dat staat ergens op QFF. Uh, ik meen dat uh, uh, Permuter 0 dat geplaatst heeft. Um, ah, al, die, al die ontwikkelingen zijn dus al uh, zo oud als dat wij met de techniek bezig zijn. En het, okay. hele, het hele verhaal van, van de brandstofmotor, van de auto's, van de vliegtuigen, uh, alles wat wij nu gebruiken... Het lijkt allemaal heel mooi en prachtig, maar het is mm -hmm. natuurlijk allemaal flauwe kul Als je ja. het vergelijkt met wat er alternatief allemaal mogelijk is. Nou, er zijn nog uh, heel veel andere methodes om energie op te wekken. En uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan de Yieldis motor. Ook daar is een topic over van uh, Dolle Eeland op uh, QFF. Uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de cold fusion reactor van Rossi. We horen daar niets meer van. Uh, ik vind ja, dat... Wardenier. De, uh, Wardenier, ja. Hier in Nederland uh, in de jaren dertig. Jouw topic. In de vorige uh, podcast heb je het daar ook al over gehad. Ja. Um, al die zaken zijn uh, een beetje schimmig. Uh, het is wel gedocumenteerd. Maar ja, het wordt op een manier gebracht alsof het eigenlijk misschien uh, allemaal maar een beetje onzin is. Ja. Uh, ik, ik geloof niet dat het onzin is. Ik nee. denk wel, um, uh, uh, er zijn meer mensen bezig met alternatieve energie en dat soort zaken. En uh, die worden verschrikkelijk tegengewerkt. Kijk maar naar Eric Dollars in, uh, in Amerika. Ja. Die, woont al, die woont al 25 jaar in een auto in de woestijn. Omdat hij aan alle kanten wordt geboycott en tegengewerkt. Kijk maar naar uh, Victor Schauberger, die uh, in, ja. in, in de in jaren 30 in Duitsland, in Nazi-Duitsland, uh, uh, met dat vortexprincipe al werkte, die met Schiever uh, uh, die vliegende schijven heeft ontwikkeld uh, op zijn principes, ja, dus zo'n zo, zo, uh, uh, soort van vragen, zwaartekrachtopheffing, ja. uh, die is toen naar Amerika gehaald, hebben ze geprobeerd zijn geheime, geheime uit hem te persen. Is niet gelukt. Uiteindelijk hebben ze hem terug laten gaan. Acht dagen later is hij in Oostenrijk gestorven. Al die lui die daarmee bezig zijn, die worden of tegengewerkt of ze worden gedood of weet ik veel wat. Het is, het is allemaal heel naar. En, um, ik, ik ben verre van een, een conspiracy uh, figuur. Dat weet je zelf ook wel. Ik ben ja. behoorlijk nuchter. Je bent sceptisch nuchter. Ik ben uh, sceptisch waar ik het moet zijn. Maar ik geloof wel degelijk uh, dat er krachten zijn die uh, dit tegenwerken. Ah, nou, kijk naar uh, Jan Sloot en zijn broncode. En hoe dat verhaal is gelopen. Dat staat ook op QF. Nou, dat, dat ken jij ongetwijfeld ook, dit verhaal. Uiteraard ja. En ook daar is Philips weer bij betrokken. Ja, in, uh, Roel uh, in de vorm van Roel Pieper, die toen al, uh, al niet meer bij Philips betrokken was, meen ik. Daar was hij al weg. Hij ja. heeft hem zelf een bedrijf daarvoor opgericht. Maar um, ja, dat is verder nooit uh, van de grond gekomen. Ja, want hij was ook een van de grote mensen achter uh, First Tuesdays en First Wednesdays. Dat waren van die meetingen één keer in de maand. Eerste dinsdag, eerste woensdag van de maand. waarop jongeren met ICT-ideeën. Uh, in een businessruimte samenkwamen met ondernemers. En Roel Pieper was de initiator daarvan. En er bestaan heel veel verhalen van mensen. onder andere de ondernemers die met het warenhuis Hot Orange kwamen. die zeggen nog steeds. dat Roel Pieper niet altijd even eerlijk overal heeft gehandeld. En vooral niet met het, nou ja, het ideeën. Uh, Binnenhalen, zeg maar. Nou ja, dat het, het was meer ik, jatten. Ik, ja, ik, ik denk ook. Kijk, uh, mensen als Roel Pieper, dat zijn, uh, dat zijn managers. Ja. Dat zijn, uh, en managers, uh, over het algemeen, als ze, als ze goed in hun werk zijn, dan gaan ze over lijken. Ja. En um, ja, dat zijn ook opportunisten. Die mensen die zijn, in feite, uh, hebben ze een tikje van, van, van psychopathie meegekregen. En dat moet je ook wel zijn, want anders kom je niet ver in die wereld. En, uh, I, psychopath. Uh, nou ja, er uh, zijn voorbeelden genoeg van, maar uh, ja. persoonlijk, ja, dat is dan weer mijn ding. Ik vertrouw niet gauw iemand met een stropdas, <lacht> laat ik het zo zeggen. Nou ja, ik snap, ik snap je wel. En, ja. uh, dat is misschien niet altijd terecht en er zullen heus wel mensen zijn die goede intenties hebben, maar je komt niet zo ver, je komt niet zo hoog zonder dat je over lijken gaat, zonder ja. dat het ten koste gaat van andere mensen. Dat, dat niet voor niet de, In deze maar. wereld is dat niet mogelijk, heel ja. simpel. Nou, ja, nee, wonderen bestaan niet op die manier. In, nee. niet, zeker niet in, in, in, in, in de situaties zoals je dat net omschrijft, de managementlagen. Ja, en, precies. De, in het, nou, laat ik maar zeggen, het bedrijfsleven. Kijk, je kunt ook zeggen van ja, maar iemand als, als, als uh, uh, hoe heet die in India, Gandhi bijvoorbeeld, die ja. volstrekt, volstrekt geweldloos uh, toch voor elkaar heeft gekregen dat zijn land onafhankelijk werd. Maar ja. dat, zijn, dat zijn uitzonderingen, die, die, die moet je echt met, met, een, met een lampje zoeken. Uh, ze zeggen hetzelfde over Mandela, daar hebben we ook een, uh, een topic over uh, toen hij was overleden. Uh, dat was eigenlijk ook geen lievertje, hè? Nee, nee, nee, nee. Kijk, Che Guevara. Dus, um, kijk, elke munt heeft twee kanten en ja. um, uh, hoe goed je bedoelingen ook zijn, er is een spreekwoord uh, in het Engels en dat is uh, The road to hell is paved with good intentions. Oeh, die is and, mooi, jongen. Die uh, is echt mooi. Ja, dat, dat, dat is gewoon waar. Je kunt nog zulke goede intenties hebben, maar als jij een bepaald doel wil bereiken, dan zal dat uh, heel vaak ten koste gaan of kunnen gaan van, van of andere mensen of van het milieu of van dieren, et cetera. Uh, er is altijd wel iets of iemand het slachtoffer van, van een bepaald doel. Ja. En uh, een psychopaat zal zich daar niks van aantrekken. Uh, iemand die wel empathisch is, die zal zich daar wel iets van aantrekken. Maar als het doel bijvoorbeeld is om miljoenen mensen te redden. En je moet daar duizend voor opofferen. Ja, dan offer je die duizend op om die miljoenen te redden. Ja. Uh, dat zijn moeilijke beslissingen. Uh, iemand als Churchill die heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Met het, uh, het bombardement op Coventry. Mm -hmm. uh, dat, uh, ongetwijfeld weet je dat. Ja, geschiedenis is mijn dingetje. Dat weet je. Dus uh, ja. dat, dat, dat, dat uh, vind ik dan weer erg leuk. Um, het is zo. Uh, dat is in de Tweede Wereldoorlog. Um, de Duitsers hadden een code. De Enigma code. Uh -huh. uh, die hadden daar een machine voor en uh, ze waren niet op de hoogte dat de Engelsen <coughs> uh, die code gebroken hadden. Ja, oh, die Enigma-code, ja. ja, ja, die ja. Enigma code, ja, ja. Nou, de Engelsen die hadden een enorm uh, uh, uh, uh, uh, uh, systeem daarvoor. Uh, een van de eerste computers, de Colossus, dat stond in ja. Bletchley Park. De Colossus, en, inderdaad. Ja, en um, daar hadden ze die code gebroken. <coughs> Alleen de Duitsers waren daar niet van op de hoogte. Op een gegeven moment kwam het bericht door dat Coventry gebombardeerd zou worden. En toen stond Churchill voor de keus. Uh, jongens, wat doen we? Evacueren we de stad en maken we daarmee duidelijk dat we die enigma code gebroken hebben? Of ja. zeggen we niets en laten we die mensen het slachtoffer worden? Maar is die code uh, veilig en uh, kunnen we in de toekomst ook uh, nog daarvan gebruik maken? Nou ja, Toen is dus de keuze gemaakt om de bevolking van Coventry op te offeren. Uh, om die, uh, het geheim van die code te bewaren. Nou, dat soort beslissingen, uh, ik denk niet dat je dat lichtzinnig neemt. En dat is uh, typisch een voorbeeld van, ja, je offert iets, uh, iets op om een groter goed. En uh, dat zal op allerlei terreinen gebeuren. Dat gebeurt ook in het bedrijfsleven. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, interim managers. Ook daar heb je goede en slechte bij. En, uh, ja. Alleen, het is mij wel opgevallen in, in mijn carrière, zal ik maar zeggen dan. Ik ben voor een groot deel ZZP geweest, maar ik heb ook voor bedrijven gewerkt. En ook voor grote bedrijven gewerkt. Dat uh, over het algemeen uh, managers uh, er geen moeite mee hebben om slachtoffers te maken. Om het bedrijf uh, uh, en ook de aandeelhouders uh, tevreden te stellen. Absoluut. En ja, kun je dat goed of slecht noemen? Het, het, het, het, het voor mij, uh, een sleutelwoord in mijn leven is intentie. Dat, ja. dat vind ik heel belangrijk. En intentie maakt deel uit van een drie-eenheid: uh, liefde, intentie en respect. Dat is voor mij een, een, een, een leidraad uh, waarnaar ik probeer te leven. En um, ja, hoe komen we hier eigenlijk op? Uh, ik ben een beetje vrij aan het associëren. Nee, nee, nee, dat, dat, dat, maar, doe, uh, dat, doe dat vooral. De show, uh, ik vind hij floot mooi door. Ja, inderdaad. In mijn hoofd maar, zit ik ook alweer te spinnen op hoe ik hierop in kan haken om weer een bruggetje te maken naar het. Dus dat komt helemaal goed. Ga vooral verder. Ja, we, we kunnen alle kanten op, maar uh, om daar even op terug te komen. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat in de basis de meeste mensen uh, het goede willen. Ja. Alleen de situatie zal het niet altijd toelaten. Uh, laten we Hitler als voorbeeld nemen. De, hè, geen lieve man, laten we even duidelijk zijn. Nou, apart figuur, op zijn minst. Uh, uh, ja, maar, een unselganger. Uh, uh, nou ja, goed, je kunt uh, erover discussiëren welke krachten daar weer achter zaten. Uh, want uh, in mijn opinie was Hitler Kesteren ook weer een, een, een, ja, precies een sokpuppet op een bepaalde manier. Ja. Alleen uh, ja, je kunt zeggen van ja, die man heeft heel veel ellende gebracht. Dat is waar. Hij heeft ook gezorgd uh, voor autobanen. Hij heeft gezorgd voor werkgelegenheid in Duitsland in de jaren 30. Zo. Um, jij weet zelf, de Weimar Republiek, jaren 20, uh, enorme inflatie, uh, dat je voor een miljard uh, markt een brood moest kopen. Ja. Uh, uh, toen Hitler uh, in 1933 aan de macht kwam is dat allemaal uh, uh, binnen zeer korte tijd omgedraaid. Uh, al dan niet met, met, met uh, buitenlandse hulp, maar uh, hij heeft wel heel veel dingen van elkaar gekregen. Was het niet ja. uh, Henry Ford? een van, een van de grote uh, investeerders in Hitler's oorlog. Was het niet via uh, de opa van George W. Bush? Uh, uh, ja, Pres Prescott Bush. Prescott, ja. Onder andere. Hij was een bankier. Ja. Ja. Nou ja, en, en uh, als je daar weer achter gaat kijken, uh, het is het oude spel, Follow the Money, dan kom je bij de FED uit, hè, die in ja. 1913 is opgericht. Uh, dan kom je weer uit bij uh, de Titanic. Uh, wie heeft de Titanic laten zinken? Hebben we ook een prachtig topic van Combi uh, ja. op over staan. Ik heb het alsjeblieft als je, in een ja, van de podcasts. Uh, ja, connect the dots en dan kom je daar uit. Jezuïte, hè? Uiteindelijk is dat al heel oud en het gaat zelfs nog veel verder terug dan de Jezuïten. Maar ja. uh, mijn dingetje is geschiedenis en het is razend interessant. Omdat allemaal, als je helemaal dat patroon gaat zien en je connect die dots, dan uh, gaat er een wereld voor je open. En dan zie je ook van waar we nu zijn hoe dat allemaal is ontstaan, hoe het is gekomen. Dat is ja. razend interessant. Je, maar je, er zit het, ook een cyclus in, in, in die... Als je kijkt naar uh, wat er in het, het verleden gebeurd is en wat er nu ook weer gebeurt, dan kan je heel duidelijk parallellen trekken. Uh, dat kan je over honderd jaar, kan je een, een soort wal maken in de tijd en die komt je kunt overeen. Het, je, je kunt het over, over duizenden jaren kun je het terugspelen en het is het, het aloude spelletje Verdeel en Heers, ja. uh, waar we het ook uh, heel vaak op QRF over gehad hebben. Um, er is altijd een elite geweest en er is altijd een, een laag van mensen geweest uh, die de elite gediend hebben. En um, ik denk niet dat dat ooit zal veranderen. Ik, uh, ik hoop wel, er is op dit moment naar mijn idee, zoals ik het voel, een enorme uh, omwenteling in bewustzijn gaande. Mensen, ja. worden, mensen worden steeds bewuster op allerlei vlakken. Um, en dat zie je niet alleen uh, in de zin dat ze uh, het hele EU-verhaal niet meer zien zitten. Maar ook uh, qua energie, vrije energie, et cetera. Um, mensen gaan nadenken. Um, je, kunt er, je kunt er van alles bij betrekken. Maar wat ik om mij heen merk. En um, ik denk dat, dat sites als QFF en zo zijn er meer uh, daar zeker een rol in spelen en kunnen spelen. Is mensen bewust maken. Ja. Kijk, je kunt in je eentje kun je inderdaad niet uh, heel veel dingen veranderen. Ja, je kunt binnen je omgeving kun je proberen de dingen zo goed mogelijk aan te pakken. Ja. Er, er zijn mensen die dat doen. Bijvoorbeeld een blackbox die uh, uh, zelf uh, uh, zijn groenten verbouwt met zo'n zo, zo watersysteem. Uh, aquaponics. Aquaponics, ja, a nee, zeker weten. aquaponics zonder haar. Ja, ja, ja, sorry. Aqu aquaponics, dat zijn watergeluiden. Aquaponics, ja, ook. Okay. Watergeluiden. Ik trek even een blikje open. Oops. Doe je ding. Ik hoop dat Dolle Eiland niet meeluistert, want het is een blikje cola. Oeh, cola! Nee, het is -Cola. een blikje. Coca-Cola! Nee, het is een blikje free cola van, free. Uh, van een Duitse firma waarvan ik de naam niet mag noemen, want het is reclame. Een little. Oof. Maar <laughs> iedereen kent hem. Het is een. een het uh, is op zich Maarten niet de little. Het dus. it, is a little can, inderdaad. It's uh, a little can. Maar het heet, het heet Free Cola en die vond ik dus wel, wel erg toepasselijk voor mij. Dus ik neem nu even een slokje. Wat dacht je van, dat je, terwijl jij een slokje neemt, dan test ik Spraken. even of ik uh, Black Box uh, kan bellen. Dat is prima, maar die echo die dan op jouw stem verschijnt, die maakt het quasi onmogelijk om jou nog uh, uh, te verstaan. Oh, dan, dan zal ik... Uh... Dus uh, wat een andere optie is, is dat je Black Box in de uitzending haalt, uh, dat ik uh, er dan even uit ga. Ja, dat kan ook. En dan he, luister jij he, verder via de stream, en als je er straks in moet komen, dan geef je maar een seintje. Ja, of jij belt mij, uh, Ja. ik zit net nou, bij. Doen we dat? He, dan, ja, dus dan, dan, zullen we even een muziekje draaien? Dan, dan... Ja, dan doen we dat eerst. Ik, ik had al iets klaarstaan, maar ik weet niet of je het daar helemaal mee eens bent, hoor. Jo, ik vind alles goed. Uh, nou, ik, ik zal je in ieder geval even vertellen wat het was wat ik klaar had staan. Ik had uh, klaarstaan uh, Superman Lover van Johnny Guitar Watson. Ik vind dat helemaal goed. Nou, dan gaan we naar nou luisteren, naar uh, oh. Superman Lover. Alright, en ik wacht op Bladbox. Eh, ik spreek je zo. Alright, hoi. En, wacht even, ik, ik, ik moet even uh, de muziek nog even op pauze zetten. Want, uh, is het zo dat ik Frillon, eh, uh, Toby, aan de lijn heb? Toby, Toby. Hallo, hallo. En ik, ik hoor helemaal niks. Dat is jammer. Dat is, dat is echt jammer. Want, ja. Hallo, hallo. Oké. Okay. Nou, uh, dan, ja. Dan, dan ga ik hem eerst even weer beëindigen. Uh, want ik, ik heb hier uh, namelijk ook dan de optie om het muziekje verder aan te zetten. Dus dat doen we dan eerst even. We gaan uh, verder luisteren. Of opnieuw luisteren naar uh, Superman Lover van uh, Johnny Guitar Watson. Music But I can't understand sometimes, baby Why I'm so weak for you Listen I can leap tall buildings In a single bound When it come to getting over you, baby Well, I can't get off the ground But they call me the Superman lover, yeah Say they call me the Superman lover, yeah But something wrong Something wrong with me to shit Something wrong, yeah, yes it is Faster than a speeding bullet I have. but I must be flying awful slow sometimes, baby, I can't keep up with you. I got x-ray vision, and I can see, see through steal too. see through you But they call me the Superman lover Yeah they Call me that Superman lover Yeah But something wrong Wrong, wrong, wrong There's Something wrong with me you See Yes it is Look Look Up in the sky Come on, look And you'll see me flying by. Why don't you just look? Look. And if you do, come on and look. Look. I'm flying straight to you. They call me the Superman lover. They call me the Superman lover. Yeah. But something's wrong. Something isn't wrong with me to see. Oh, right on with the right on here. Yeah. Come on, just look, look And you'll see me flying by Why don't you just look, just look And if you do, come on and look, look I'm flying straight to you They call me the Superman lover, yeah they Say they call me the Superman lover, yeah But something wrong There's something wrong with me Welkom terug bij uh, de 15e aflevering van de QFF-podcast. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag zondag 18 mei 2014. En ja, helemaal live via de stream. En we hadden ze straks even een uh, onhandige handige belactie met de uh, ja, Frilon, Toby, Toby, Frilon. Geen even mis, maar we zijn er nog. Free Electron is uh, even in de standby, En uh, we gaan even bellen. Ja, dat hoort u goed. We gaan bellen. En uh, waarom... Gaan we bellen omdat ik niemand anders dan de enige echte... Ja, u hoort het goed. Die enige echte blackbox aan de telefoon heb. En um, nu hoor ik trouwens uh, mijn eigen mezelf tikken. Of... Dit was een soort echo, denk ik, of zo. Ik, ik, ik weet het ook niet. Maar, ja, waarom... Um, Waarom Blackbox? Nou, omdat ik Blackbox in de wacht heb en uh, ik dacht van het lijkt mij een, een, een puikplan om uh, hem te gaan bellen. Dus ja, Blackbox, ik zou zeggen, uh, kom er maar in. En uh, de telefoon gaat over. En dan hebben wij zo meteen hangen aan de andere kant niemand minder dan. Blackbox, are you there? Hallo, hallo. Eén goedenavond, Baffermes. Yeah! Yeah! Ik bedoel, daar moet gewoon niet alleen maar, maar er moet gewoon een... Uh, echt gewoon een, een, een, een dik applaus op. Maar uh, mijn soundboard staat niet helemaal klaar, dus we doen het met een demonisch lachje. Yeah. Blackbox. Uh, welkom op uh, deze hey. zondagavond. Wat uh, vind jij van uh, The Hornets From Hell? The Hornets from Hell brrr. Ja, ik, kom, mm -hmm. uh, ik moet even schakelen, want ik kom net uit een barbecue <laughs> Oeh, barbecue. Oeh. Wordt ook weer tijd voor een Q of F barbecue. Goed ik het vecht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat, uh, dat moet ik er zeker een keer weer doen. Uh, en maar en, uh, Hornets from Hell. Oh, ja, wacht brrr. even. De mensen horen jou niet. Ik moet even... Uh, er staat denk ik iets op mijn mengpaneel niet goed. Goed dat de mensen dit zeggen. Want je staat wel op de opname, denk ik, maar de mensen horen jou alleen op de een of andere manier niet. Je uh, hoort ook met een enorme echo. Je hoort mij met een enorme echo, zeg je. Uh, ja. Want even kijken, ja, Blackbox lijkt wel op mijn opname te staan, maar ja, zeg nog eens wat Blackbox. Testing, testing. Ja, je, je staat wel op de dinges, maar je gaat niet op de een of andere manier door het outputkanaal. En waarom dat nou is, dat nee, ben ik, ik maar... wel. Ik weer, hè? Ja, maar wacht even. Ik, ik, ik zal, uh, ondertussen blijf ik gewoon praten, want de mensen kunnen dit gewoon wel terugluisteren. Dus het is niet zo dat het niet in de vijftiende podcast terug te luisteren is, maar op de een of andere manier, ik, ik heb het bijna opgelost, denk ik. Geef me nog een klein momentje. De volume mixer heb ik hier. Daar heeft het niet mee te maken. Dat is het ook niet. Dat is het ook niet. Oké, okay, test. Kun je eens praten? Misschien kijken, horen ze je nu wel? Ik ben benieuwd. Een goede avond, mensen. Nee, dit is Blackbox. Ik zie ook Hopplaats. geen geluid via mijn uh, Hangouts plugin komen. Heel gek genoeg. Dat je is, hoort uh... mij wel. Ja, ik, ik hoor jou wel. Maar ik op de een of andere manier. Um... Ik hoor jou twee keer. Dus Oké. Okay, ik even. hoor jou twee keer. Nou ja, ik, ik blijf ondertussen even doorpraten als je het goed vindt, uh, Blackbox. En dan uh, werk ik ook nee, even aan het, aan het geluid. Dus een beetje knullig. Um, ik denk dat ik het uh, heel snel heb opgelost. Um, hoe hoor je me nu? Beter? Ja, iets beter, ja. Oké. Okay. En misschien zijn er mensen in uh, de shout, dat weet ik niet, uh, of ja, die misschien mogelijkerwijs kunnen bevestigen of uh, ze Blackboxen nu wel kunnen horen. Hallo, hallo. goed avond mensen. Testing, testing. Testing, testing. Eh, uh, mensen, misschien. nu moet wel hoorbaar. Ik vraag het even. Nee, nog niks. Nee, nog iets. Nog oh, een beetje. Wacht even, dit moet oplosbaar zijn. Momentje, Blackbox. Oké, je hoort mij nu nog wel, hè? Toch? Ja, ik hoor je nog wel met echo. Maar wel minder dan net, waarschijnlijk. Ja, anders. Andere echo. Echo, echo. Eigenschappen. Oké, nou ja, de mensen horen jou niet op de livestream. Wacht even. Ik hoor nou helemaal niks. Nou krijgen we een eindeloze echo, dat is ook niet de bedoeling. Ik weet niet waar aan dit ligt. Het heeft ongetwijfeld met een instelling in, ik denk in de Skype verbinding, of in de Talk verbinding te maken. En ja, how about a beer? How about a beer? Yeah! Nou, ik heb er hier al een naast me staan. Ja, dit is heel sneu en jammer voor de mensen die uh, nu de livestream luisteren. Je bent niet, je bent, ze kunnen jou niet horen. En waar het nou aan ligt, ik ga nog even één dingetje proberen. Kijken of ik uh, verandering kan brengen in het uh, hele microfoon 3, lijn 2. En, en nu? Is het nu anders, mensen? Kunnen jullie... Uh, zeggen eens wat, uh, Blackbox. Hallo, hallo. Blackbox, hoor je me nog? Um, nee. Ik, ik, ik eh, Hallo, hallo, hallo, hallo. Daar ben ik weer. Horen jullie mij nou, uh, nu nog of niet? Blackbox, hoor je mij? Testing, testing. Ik ik, uh... Ja, ik, ik ben er nog. Hoor je mij ook nog? Ik ben al even weer, denk ik. Oh, ik, ik hoor jou wel. Hoor je mij ook? Hoor je mij? Hallo, hallo. Uh, hallo, hoor, hoor je mij? Hallo. Blackbox. Aarde aan Blackbox. Um, oké. Okay. Nou, dat is uh, even heel kut. Wacht even mensen. Um, want, ja, de yeah, show must go on. Ja, um, yeah. hallo, hallo, hallo. Horen jullie me? Of niet? What the hell? Uh, uh, come on! Dit is niet leuk, wacht even. Um, Blackbox, ik ga gewoon, want ik, de opname loopt gewoon door, dus mensen kunnen dit wel terugluisteren, dat is het fijne eraan. Um, hoor je mij? In Goedenavond, Baffelmes. Hoor je me? Ik hoor jou. Ah mooi, ik hoor jou ook, dus we zijn weer terug. Um, we zijn weer terug? Maar de anderen kunnen het niet horen en dat is spijtig. Het is dus spijtig voor uh, de, um, de, de lijf. Ik kan dit ook niet oplossen. Dit heeft Ach. te maken met uh, dat ik het kanaal niet um, ja, kan, kan mixen. Dit moeten we gewoon in de volgende goed fixen. Dit moeten we van de week even testen. Uh, ja. Blackbox, vind je het goed als ik het terugschakel naar Free Electron en met hem nog de show uh, uitpraat en, en dat we er een mooi einde aan bakken? Nee, zoek het... doe je ding. Uh, ik bedoel van, uh, ja, jammer Mensen kunnen jou wel terug horen in de vijftiende, hè? dus het is niet zo dat ze jou helemaal niet horen. Maar de live luisteraars horen jou nu gewoon niet. We hebben, we hebben even een stukje geprobeerd. Eten. Nou. En, uh, maar uh, een ik volgende poging gaat beter. Dat komt goed. Uh, uh, ik ik, ik spreek jou uh, later, Blackbox. Tot de volgende. Later, baffelmeerd. Tot de volgende. Bowling. Bowling voor Columbine ik hier. <laughs> ik heb hier mijn flesjes naast me staan en ik smak ze om alsof ik aan het bowlen ben. Fah. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Dan gaan we terug naar uh, de Skype-verbinding. Ja, en dan uh, gaan we gewoon, uh, uh, ja, nog een keertje bellen met niemand minder dan Free Electron. En een Free Electron. Free Electron. Ik, ik hoop dat jij mij goed kan horen, Free Electron. Bent u daar? Free Electron. Hallo, hallo. Ben je daar? Ja, ben jij er ook? Hallo. Hallo, hallo. Ho Hoor je mij? Gaat goed zo. Ah, fijn. Hoor je me ook goed? Ja, je valt af en toe weg. Een beetje. En nu? Ja, nu gaat het beter, denk ik. En, en nu nog iets beter? Ja, dus af en toe val je weg en af en toe dan ben je weer terug. Nou, Dat kan ook de Skype-verbinding zijn, want ik zie dat we een lage latency in de verbinding hebben. Ja, Oké. Okay. Ja, ik maar, heb ik het voor je even goed. uitgezet, want die, uh, daar zit een enorme vertraging op en dan is het helemaal niet meer goed hoorbaar. Ja, maar, uh, ja we gaan even verder dan, denk ik. Maar. Ja, ik, ik, ik vraag even in de shoutbox live uh, of uh, jij hoorbaar bent. Ja. ja. Ben ik hoorbaar? Je bent hoorbaar. Nou, Dus ik... we toch... kunnen verder. Uh, Killerwespen. Heb je dat topic gezien van Mac? Ja, ja, ja. ik zal je zeggen, um, ik ben vorig jaar ben ik met, uh, met ben ik in Zweden geweest bij Dolle Eland. Ja, dat weet ik nog wel. Uh, dat was eind mei, begin juni. En uh, daar hebben we die units ook gezien, die, uh, die enorme Hornets. En uh, dat waren dan weliswaar geen Japanse, maar. Uh, nou ja, goed, uh, die taal verstaan ze toch niet, dus dat zal niet zo boeien. Maar dat is inderdaad echt gruwelijk, die beesten. Als je dat ziet, echt uh, tot 10 centimeter lang. En ze maken inderdaad een geluid als een uh, Apache-helikopter. Het is, het is echt een, een gigantisch aanvalsbeest. Uh, aanvals, uh, het is echt gewoon, gewoon een waanzinnige predator. Het is ongelooflijk als je dat ziet. Ze, Fukushima. Ja, ik, ik heb het nog nooit eerder gezien, zo'n beest. Ja, Fukushima, joh, hou op als die beesten genetisch gemanipuleerd gaan raken. De DNA van slag. En dan worden ze nog een paar keer groter, weet je. Het is, ik, ik, vind, ik vind het gruwelijk. Echt. Zo worden ze hier en daar al genoemd. Nou ja, of het daar vandaan komt, weet ik niet. Maar uh, ik vind het wel frappant dat die plaag ineens uh, boven water komt. Ja. Um, ik heb het niet helemaal gelezen, het topic. Maar uh, ik heb begrepen dat ze ook in China gesignaleerd zijn. En dat daar ja, mensen zijn al. overleden. En in Frankrijk, Frankrijk zelfs al. Ja, in ja. Zuid-Frankrijk. Ja, roei het maar eens uit, hè, zoiets. Dat is, dat is niet te doen, denk ik. Ja, ik denk dat je Japanse bijen moet introduceren hier. Want de Europese bij die heeft geen defensiemechanisme tegen deze Hornet. Nee, dat heb ik gelezen. De manier waarop ze de Japanse bijen inderdaad ermee omgaat, is dat ze met z'n allen eromheen gaan. En omdat die Hornet zo groot is, heeft hij een, een hitteprobleem. Ja. Die, um, uh, het schijnt zo te zijn dat ze uh, heel erg slecht uh, of heel erg snel uh, oververhit raken ja. en dan uh, komen te overlijden en dat doen die Japanse bijen die gaan met z'n allen gaan ze eromheen waardoor dat. de lichaamstemperatuur een aantal graden stijgt van de hornet en dan uh, komt die te overlijden en Europese bijen die kunnen dat niet daarom lukt dat niet um, ja dat is uh, maar het is een serieus probleem als die beesten hier dus ook uh, in grote talen gaan verschijnen want het gaat al slecht met de bijen Um, door allerlei oorzaken. En um, als daar ook nog eens een keer zo'n zo, zo, zo killer hornet bij gaat komen, ja, dan is het binnen no time gebeurd met onze bijenvolken. En, dat dat uh, moeten ik, we niet willen. Dat moeten wij niet willen. En daar is ook een topic over, over uh, um, over de, het belang van de bijen voor ons. Uh, het is namelijk zo, uh, die beesten die uh, bestuiven de planten, ja. En um, dat, uh, ja, dat is de natuur. En als dat proces niet meer werkt, ja, dan hebben we dus ook een probleem met onze planten. Een groot Wat probleem. Een heel groot probleem. En uh, het is nu al zo dat uh, de bijenpopulatie danig is verslonken. En als daar die hornets daar nog eens bij komen, dan uh, ja, zitten wij met een heel dik probleem. Thank you, Tepco. <laughs> nou. Nou, niet alleen ja. TEPCO, het is uh, aan alle kanten uh, ja. vervuiling en gekkigheid en, en werkveel. Um, wij zijn uh, wat dat betreft met deze aarde uh, gewoon verkeerd bezig. Um, ik kan me nog een, een plaatje herinneren in de Temple of Idiots. Um, ja. Daar zie je een paar mensen uh, in Berenvelle rond een kampvuurtje zitten. En daar stond dan als tekst bij van uh, ja, we hebben de aandeelhouders een goede tijd uh, bezorgd. Uh, de aarde is dan wel kapot, maar voor uh, de time being, uh, die aandeelhouders hadden een goede tijd. Dat vond ik een heel mooi sprekend plaatje. Nou ja, dat, is wel dat, dat omschrijft het zo sprekend dat het haast waar zou kunnen zijn. Maar dan oh. over een jaar of honderd? Nou, ik denk dat het niet zo gek lang meer duurt. Want uh, Nog los even van, van wat je er allemaal van vindt, uh, wat we aan het doen zijn. Uh, we zijn deze aarde aan het slopen mm -hmm. op, op alle mogelijke fronten. Uh, de natuur gaat op een gegeven moment terugslaan. Dat ja. is uh, uh, Moeder Aarde, Gaia, die, uh, die heeft haar eigen defensiemechanismes. En um, uh, op een of andere manier gaan wij hier voor betalen. Uh, We zijn al een paar keer getuigen geweest van dat soort dingen. Kijk naar de, de, de, de Fukushima tsunami. Ondanks dat er ook mensen zijn die zeggen dat het het werk van Aarde was. Ik blijf erbij dat het het, uh, het werk van Moeder Aarde was. Hetzelfde uh, ja. met de tsunami in 2004. Ja, dat, dat, dat, dat is één ding, um, maar de natuur gaat zich, kan zich ook op andere manieren tegen ons keren. Uh, kijk maar naar die bijen uh, als dat misgaat, dan gaat het met onze oogsten ook mis. Um, ja. Uh, opwarming van de aarde, of dat nou van de zon komt of van een andere manier, uh, dat is niet zo belangrijk, maar de gevolgen zijn dat wel. En um, het grappige is, uh, iedereen heeft al het uh, over de, het, de vernietiging van de aarde, mm -hmm. uh, die, die aarde overleeft het wel. De, die, ja, die blijft de wel, maar wij niet. Die blijft wel, maar wij niet. Nee. En um, ja, de film The Matrix, die ken je uiteraard ook. Ja, uh, absoluut, van de, Agent, de, de Agent Smith. ja Agent Smith, die heeft uh, op een gegeven moment, uh, kom hoe heet die, uh, niet Neo, maar die andere, die negen. Uh, Morpheus. Morpheus, ja, heeft hij uh, op een stoeltje vastgebonden en uh, legt hem dan uit, uh, humanity is a virus. En dat vind ik ook zo'n ontzettend sprekend stukje film. Dat is, dat, het is gewoon een feit. De, de mensheid is een plaag voor deze aarde. Ja. Als wij niet onze, onze wegen omgooien en een manier vinden om uh, uh, deel uit te maken van de natuur. Om, om met de natuur te werken in plaats van tegen de natuur. Um, dan gaat het helemaal mis. En uh, dan kom ik weer terug op Schouberger Schauberger, Schauberger die, uh, ging uit van het principe van implosie. Uh, ja. en alles, alle techniek die wij nu gebruiken uh, dat is het omgekeerde die maakt gebruik van explosie ja. en uh, dat is tegen natuurlijk mm -hmm. uh, een automotor die werkt, dat noemen ze ook wel een explosiemotor uh, een implosiemotor uh, uh, werkt op een, een veel efficiëntere manier uh, en dat is op alle fronten dat kun je naar alle fronten te, uh, doortrekken en uh, met implosie zou je in principe ook uh, zwaartekracht kunnen opheffen Um, er zijn er mensen die zijn daarmee bezig zijn. Uh, Schauberger schijnt dat al in de jaren 30, 40 uh, uh, voor de Naties gedaan te hebben. Uh, en zijn kleinzoon, daar is uh, toevallig een, een filmpje uh, uh, op YouTube, zag ik van de week. Ik weet niet of ik het geplaatst heb okay. op, op QFF. Uh, als dat niet zo is, zou ik dat ook nog doen. Of het staat wel in het Schauberger-topic, dat weet ik niet. Maar voor een ander forum, forum uh, had ik het daar ook een keer over. En, en uh, daar heb ik het filmpje van. En dat okay. is gewoon heel, gewoon heel interessant. En uh, ja, als je het over Schauburger hebt en Schiever... Uh, heb je het over die Vril disks En dan heb je het over de Hounaboe. Dan heb je het over de... Over de, de, de Ja, De, de, de, de, de, de, de, de na Nazi-UFO. Waarvan Nazi men zegt uh, dat het gekaapt is hè, met operatie paperclip. Er de, de, de, de, de, de, de, de gaan heel veel verhalen eronder dat... De, de Amerikanen tijdens operatie paperclip echt elke geniale nazi, elke geniale mof uit Duitsland weggehaald hebben om maar die friltechniek en, en het hele gebeuren van die ufo, want ze hadden echt een zwevende disc, om dat te vangen en om daar wat mee te doen. Ja, nou ja, dat, dat zijn inderdaad uh, verhalen. Uh, of het waar is, weet ik niet. Het is wel zo, operatie paperclip is absoluut een gegeven, dat, dat is bestaand. Uh, voor de mensen die het niet weten, ook daar is een topic van op QFF. Uh, operatie Paperclip is een, uh, een actie van de, van de Amerikanen geweest. Ja. Um, om uh, Duitse geleerden inderdaad naar, naar Amerika te halen. En dan met name uh, raketgeleerden en, en dergelijke atoomgeleerden. Uh, uh, en met uh, al die Duitse kennis uh, hebben die Amerikanen hun ruimtevaart opgebouwd. Ja. En um, ik ben pas ben ik een website tegengekomen uh, waarin werd uitgelegd dat dat allemaal uh, prachtige camouflage was. En dat al die primitieve raketten en het hele Apollo project, etcetera dat dat allemaal een, een klook was, een dekmantel. Voor? En dat, uh, voor uh, zeg maar die, die, die anti zwaterkrachttechniek die vrultechniek die, ah. die, uh, die ze al lang schijnen te gebruiken. En het grappige is, in 1947... Ja. Uh, dus eigenlijk twee jaar na de oorlog uh, begonnen de moderne UFO-meldingen. Uh, Oké. Okay. Uh, met de melding van Kenneth Arnold. Dat was een piloot die uh, voor het eerst eigenlijk een vliegende schijf waarnam. En daar is ook uh, de term vliegende schotel vandaan gekomen. Oké. Okay. Het is toen begonnen. En dat brengt mij eigenlijk ook op een topic uh, wat ik zelf geschreven heb op, uh, op QRF. Uh, de strandzandrevolutie. Ja. Het is uh, misschien wel grappig om daar even aan... Refereren. Sorry, ik ben even een checkje aan het bouwen. Nee, doe je ding. Nee. Ik, ik kan als je wil nog wel een muziekje opzetten even. Nou, ik zit even lekker in flow. Ik wil even het verhaal... Nee, dat nee, doe je ding. Dat maakt mij niet uh, uit. In dat topic uh, heb ik een aantal dingen bij elkaar gezet. En het grappige is... Uh, het gaat eigenlijk over de transistor. Mm -hmm. um, nou, voor mensen die het niet weten: ik ben zelf elektronicus. Uh, een transistor is een elektronisch onderdeeltje en uh, daar kun je van alles mee doen. Je kan er een versterker bij bouwen of een zender of een computer of uh, whatever. Het is een, een basiscomponent. Alleen voor 1947 uh, kwamen die niet voor. Die, die uh, techniek stond niet. Men uh, wist dat amper. Ja. Uh, na de crash uh, van de UFO uh, uh, in Roswell in uh, uh, New Mexico. 1947, uh, Paul daarna eigenlijk, werd ineens de transistor uitgevonden. Oké. Okay. En uh, er zijn uh, verhalen en geruchten en uh, ook deels uh, gestaafd en bewijsbaar dat ja? uh, de transistor wel eens uh, reverse-engineerd zou kunnen zijn uit uh, de techniek van, van die uh, neergehaalde ufo. Of van die neergestorte ufo. Dus uh, uh, door die ufo beschikken we over de techniek van de transistor? Nou, dat, dat is dus een, een, een, een mogelijke verklaring. En um, er is zelfs bewijsmateriaal voor aan te dragen. Dat is heel grappig. Het staat allemaal in topic. Dat is uh, na te lezen. Het is razend boeiend. Uh, het is ook wel helemaal mijn ding. hoor. De, de, de geschiedenis en ook de, van de techniek en van de radio. Dat is, uh, dat is een van de dingen waar ik uh, gewoon uh, heel erg... Uh, uh, dat is helemaal mijn ding. En uh, in de topic heb ik dat ook beschreven. Uh, maar hoe kwamen wij hier op? Want um, uh, die UFO die is dus neergestort, maar uh, er gaan geruchten dat dat uh, geen buitenaardstuig was, maar dat dat gewoon of een nazi-apparaat uh, was of het is uh, uh, zeg maar, uh, gemaakt door de Amerikanen. Oké, okay, dus een mogelijk voortvloeisel op de Hounabou. Um, ja, nou ja, een, een, een, een, een, uh, eigenlijk een zijspoor ervan. Er was naast die houdenboer, dat was een vrij groot apparaat, uh, was er ook uh, de vril, dat was meer een, een, een jager. Mm -hmm. um, het grappige is, de uh, energie die uh, daarin gebruikt wordt, dat, dat, is, uh, dat wordt ook wel genoemd de vril-energie. En uh, dat is al heel oud. Dat schijnt al in, uh, in het India, van, van, van ver voor onze jaartelling, uh, in de Vimana's uh, gebruikt te zijn. Uh, dat is een soort van geestesenergie. En, um, uh, nou is het zo, je had in, uh, in die tijd, in de jaren 20 en 30, had je uh, het Vril-gezelschaft, uh, had het Thule in Duitsland. Ja, Tule inderdaad. Uh, vrij uh, occulte clubjes uh, die met mediums werkten. Uh, Maria Orschig uh, was daar, daar een van. En uh, het schijnt dat ze vanuit de pleiade of ergens daar in die, die contraille uh, allerlei informatie hebben doorgekregen... om die vliegende schijven te kunnen bouwen met behulp van die vreugde energie. Okay. En um, ja, ik, ik geloof wel dat, dat die Duitsers daar iets mee, mee gedaan hebben. Um, alleen om nu weer even terug te komen op dat uh, transistorverhaal... het vreemde is dat uh, als die Duitsers inderdaad die informatie hebben doorgekregen... en daar mm -hmm. nu hebben gebouwd, dan zouden ze ook moeten hebben beschikken over transistors. En dat hebben ze niet. Mm, met dat kristallen? Dat... Sorry? Uh, uh, uh, transistoren met kristallen? Uh, nou, een transistor uh, ja, bestaat in feite uit een, uit een, uit een kristal van een, van een halfgeleider of germanium of silicium of galliumarsenide. Uh, er zijn verschillende soorten uh, transistoren. Okay. Maar um, uh, ja, je zou kunnen zeggen, van misschien was de techniek nog niet zo ver. Um, en het grappige is, deze lezingen spreken elkaar eigenlijk tegen. Want um, als de transistor inderdaad uh, uh, reverse-engineerd was uit een UFO, dan zou je mm -hmm. kunnen denken dat dat weer uh, een buitenaards, uh, tuig was. Hè, dat dus spreekt een beetje tegen de dat het een, een Duitser was. Dus uh, ja, het is, het is heel grappig. Um, nog iets wat daarmee in verband staat, dat is uh, de mm -hmm. Nazi-Bel. Oh ja, dat is die bouw die in Tsjechië, een, een tijdreisend iets. En, en ik heb een, uh, een boek hier liggen, dat, daar staat iets over in, dat dat te maken zou hebben, die klokken. Die dat heeft te maken met die het blokken, Philadelphia ja. pro project, zeg maar, van de Amerikanen, een paar oh, jaar later. Die, uh, die connectie heb ik nog niet gelegd. Maar, ja, dat staat uh, in een boek wat ik hier heb. Oké, okay, ja. Nou, er zijn verschillende lezingen over die Bel. Um, uh, de een zegt van uh, ja, het is een transportmiddel. De ander zegt het is een tijdmachine. Hm. weer een ander die zegt, uh, uh, hij is in staat om, om um, uh, de geest te manipuleren van mensen. Uh, Zover is echt mentaal uh, beïnvloeding. Uh, men, me, mentale beïnvloeding inderdaad. Wow. Um, ja, het, het is heel interessant ik, ik ben, um, door mijn werk ben ik in aanraking gekomen met uh, uh, de mensen achter een project uh, nou ja een project um, uh, met het idee van uh, een zekere Van der Heide. Uh, van der Heide was iemand bij de NOB een technicus die heeft uh, een bepaalde methode uh, uitgevonden om uh, muziek beter te laten klinken om het uh, meer uh, uh, op jezelf uh, betrekking te laten hebben zeg maar, meer mm -hmm. betrokkenheid bij de muziek de techniek die hij daarvoor gebruikte is doorontwikkeld door een aantal andere mensen. Dat wordt op dit moment uitgezet bij verschillende mensen. Maar die techniek zou ook gebruikt kunnen worden voor massamanipulatie. Als in hele groepen of in volkeren? Groepen, volkeren zou je in een bepaalde richting kunnen sturen om bijvoorbeeld allemaal pro-EU te stemmen. Ik noem maar iets. Ja, maar daar noem je wat. Dus dat is heel gevaarlijk. Dat is echt ziek als dat zo is. Ja, nou, die, ik, ik weet dat het daarmee zou kunnen. En die kennis is, is erg gevaarlijk. En daarom wordt er uh, een beetje geheimzinnig over gedaan. Uh, We hebben het op QVF wel eens over uh, tegels in, uh, in de shoutbox. Hey, dat heeft te maken uh, met het, uh, het geluid of het verboden geluid? Geluid dat niet mag inderdaad. Dat was het ja, inderdaad. Ja, ja dat is, uh, daar, heeft het, uh, daar is het op gebaseerd. Daar heeft het mee te maken. En het wordt op dit moment door de mensen die er nu mee bezig zijn op een goede manier gebruikt. Maar ik weet, ik weet dat het ook op een slechte manier gebruikt kan worden en daarom is het eigenlijk hermetische kennis. Daar moet voorzichtig mee gedaan worden. Dat mm -hmm. mag, mag niet in verkeerde handen vallen. En zoals het nu is georganiseerd is die kans ook uh, uh, vrijwel niet heel gelukkig. Maar stel je eens voor dat in Duitsers... Uh... Oh, wacht even. Er, er gebeurt hier iets. Ik hoor het. Uh, catfight. Ja, uh, onze, onze kat die, uh, zit hier uh, door het kattenluikje naar een andere kat. Ontzettend uh, wow. Uh, ik ik merk het een echte catfight. Ja, uh, als jij even een plaat instapt, dan ga ik hier ja, even ingrijpen. Uh, dat want dit gaat niet goed. Ik, ik, ik ga een plaatje draaien. <laughs> Oké, okay, uh, zo. Tot zo. We gaan uh, even luisteren naar een uh, plaatje. En daarvoor moet ik even de mix uh, um, deels uitzetten. Want anders blijven jullie mij. Uh, Horen. Nu moet het goed zijn. Ja. Nou ja. met hier weer. Vijftiende aflevering van de QFF podcast. Voor Free Electron. Ik klap mijn handen stuk. Dat heb ik vandaag al gedaan. Om het FC Groningen voor het eerst in zeven jaar Europees voetbal wist te behalen. Daar ben ik trots op. Want volgend jaar speelt FC Groningen in mijn shirt. En daar ben ik echt heel trots op. De dubbelkoppige adelaar zal... In Europa zegevieren. Let maar op. Het wordt een legendarisch seizoen. Genoeg sport. Uh, naar een muziekje. Ja. Uh, ik ben nog niet in Mexico te horen. Ik ben het wel aan het proberen met mijn pijlzender hier vanaf Sint Maarten. Maar jullie gaan luisteren naar uh, Wall of Voodoo met Mexican Radio. MUZIEK <middels> Was Mexican Radio van A Wall of Hoodoo. Ik, ik hoor hier nu allerlei kanaaltjes yeah, door elkaar gaan. Dat is nog een stream van het een of het ander, een echo. Mijn naam is Baffelmet. u bent weer terug bij de 15e aflevering van de Q5 Podcast alweer. En aan de andere kant zit als het goed is nog steeds niemand minder dan Free Electron. Ben je er nog Free Electron? Ja zeker Bavol, met ik ben er Yes. Yes! De catfight is over. Ja nou ja de kat zit nog eventjes uh, voor het luikje te staren of uh, de vijand weg is maar uh, ik heb die andere kat weggejaagd dus <laughs> de rust is weergekeerd. Het was wel epic hè? want uh, mensen zaten aan nou ja, aan de radio, aan de podcast, aan de speakers van hun pc en misschien straks op hun iPod als ze deze podcast terugluisteren terwijl ze op reis zijn of op vakantie zijn in weet ik veel waar en luisteren naar de QFF podcast, dan horen ze dit terug en besef je wel hoe, hoe episch dit was? <lacht> Een catfight, het is priceless. Gewoon live op de podcast. Ik las het net terug in die shout inderdaad. Ja, geweldig. Voor altijd staat dit in mijn geheugen gegrift. Ik vind het geniaal. Nou, we schrijven geschiedenis, jongen. Ja, maar dat is QFF sowieso. Wij zijn een soort tempel geworden. Ja, dat, dat klinkt heel overdreven, maar dat meen ik echt. Als de nieuwe generatie mensen... en die hoop koester ik nog steeds... oppakt wat op QFF staat... dan gaat er een heleboel kennis niet verloren. En dat is voor mij... Altijd mijn grote motor geweest om QFF draaiende te houden. En ik zal heel eerlijk bekennen, ik heb het een paar keer moeilijk gehad. En gedacht van, nou, fuck het ook allemaal maar. Maar deze podcast is eigenlijk voor mij misschien wel de reden dat ik weer vol gas voor QFF ga. Om, om, omdat ik op deze manier nog meer mensen kan bereiken met alle informatie die wij met z'n allen hebben verzameld. Ja, nou ik, ik vind ook eigenlijk dat uh, na een korte inzinking, een tijdje terug, uh, dat QFF uh, weer heel erg lekker draait. Goed op weg is, goede informatie, interessante mensen. En uh, ja, deze podcast is ook een, uh, ik, ik vind het helemaal geweldig. Ik heb vroeger veel radio gemaakt. Uh, dat waren dan uh, eigenlijk voornamelijk muziekprogramma's. Een klein beetje informatieve dingen, maar uh, ik, ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Um, ja, de, de, nu even een persoonlijke ontboezeming uh, van mij. Uh, mijn gezondheid is niet goed. Ik heb uh, onder andere een hersenbloeding gehad... en wat hartproblemen, et cetera. Mm -hmm. Daardoor kan ik niet meer werken. Um, ik heb alleen nog wel een flink arsenaal aan kennis... Uh, uh, wat ik over kan en wil dragen. En uh, dat kan mm -hmm. ik gedeeltelijk op deze manier doen. En daar ben ik heel blij mee. En ik ook. En ik denk met mij heel veel andere mensen. Want echt waar, en het komt echt diep uit... maar wat ik nu ga zeggen... Ik, ik noem je altijd Gran Hermano, mijn grote ja. broer, maar dat <laughs> meen ik ook echt. Ik kijk heel erg tegen jou op en dan vooral naar de manier hoe jij in het leven staat. En de enorme hoeveelheid kennis die jij hebt. En ik vind echt dat ik dat wel even mag zeggen. Je bent echt een heel sterk persoon. Uh, ja, wat jij allemaal mee hebt gemaakt, uh, mijn petje af. Ik, ik, kan, ik, ik, ik denk ook echt bijna, en dat meen ik echt, ook in de tijden dat we elkaar heel lang niet gesproken hebben, ik denk echt bijna dagelijks aan je. En dat zo, en dit wordt nu alleen nog maar deze band die ik op afstand altijd met je voel, die connectie, dat, dit, die podcast maakt dit alleen nog maar sterker. Ik kan er niks aan doen, maar ik wil dat heel graag tegen je zeggen. En, nee, maar ik het Dank je wel. En dat komt heel diep uit mijn hart. Ik, uh, ik. Uh, ik ben er blij mee en uh, ik vind het eigenlijk hetzelfde. Ik, uh, ik voel me heel erg verbonden met, met, met jou en met, met andere mensen van QFF. Uh, ook die ik ontmoet heb, maar ook mensen die ik niet ontmoet heb. Dat zijn gewoon uh, online vrienden geworden. Ik heb dat ook op andere fora. Uh, mensen die, uh, die mij en ons uh, op alle mogelijke manieren helpen. Mm. En uh, wat ik nog even wil vermelden: dat is, uh, ik was zelf nooit zover gekomen. Sterker nog, ik was er niet meer geweest zonder mijn vrouw, die. Uh, ...altijd achter mij staat, die, uh, dat is mijn zielsmaatje en uh, wij zijn samen één. En zonder haar was ik er niet meer geweest en zonder mij was zij er niet meer geweest, want ook zij is ziek. En um, dat is uh, ja, wel voor mij een heel sterke drijvende kracht om uh, uh, nog steeds in het leven te staan en uh, uh, dingen te blijven doen. Keep on, uh, uh, keep on trucking. Keep on trucking. Dit wilde ik even kwijt. Sorry voor deze persoonlijke nee, noot. Maar nee, nee, nee. Niet zo zeggen. De, de, de, de meeste sorry. mensen die, die uh, uh, vaker op QVF komen, die, uh, die weten dit wel. En uh, ik wil dat toch, uh, toch maar eens een keer geuit hebben. En, uh, ik wou jou bedanken voor, uh, ja, voor je, je, wat je net zegt. Uh, ik word er een beetje stil van nu. Geen dank. Niet stil worden. Nee, maar ik meen het gewoon. Ik, ik ben een soort een beetje een mentor voor me. Want het ging met mij ook niet altijd even goed. En dan met, nou, uh, met name mentaal. Uh, ik heb veel tegenslagen gehad, maar dan niet zozeer uh, qua gezondheid. Dus het stelt ook allemaal eigenlijk geen ene klap voor. Nou, wacht, dat zijn geen tegenslagen. Ho, stop. Nee, dat moet je niet zeggen. Ik, ik hoor het wel vaker van mensen die dan zeggen van... Jezus, ja, wat jullie meemaken en hebben meegemaakt, bla bla bla. Dat is, uh, tuurlijk, dat is waar. Maar uh, iedereen heeft zijn eigen, uh, zijn eigen weg te gaan. Elk, iedereen draagt zijn eigen kruis. en Iedereen krijgt mm -hmm. kracht, kracht naar, naar wat hij op zijn, op zijn weg gesmeten krijgt. Oh, natuurlijk. Want en, in ieder en, leven maak je wat anders mee. Bedoel. Daarom. En, en, en uh, uh, tuurlijk, wat wij hebben meegemaakt, dat is, uh, dat is niet niks. Maar uh, ik ken gevallen die nog, nog veel erger zijn. En er zijn ook gevallen die minder erg zijn, maar je moet het niet vergelijken. Op het moment dat jou iets overkomt, stel dat jij morgen je been breekt, dan kun je niet meer werken. Dan heb je een probleem, uh, dan heb je geen inkomsten meer, et cetera. Dat is voor jou op dat moment net zo erg als voor mij uh, al mijn dingen waren. Mm -hmm. En um, daarom, vergelijken is zinloos. Iedereen uh, krijgt gewoon, uh, ja, laat ik maar zeggen, uitdagingen in zijn leven en moet daarmee zien om te gaan. En de een die, die zingt weg in, in bitterheid en, en, en neemt alles en iedereen kwalijk. En een ander die wordt er sterker van. Uh, ja, zo gaan die dingen. Ja, nee, nee, nee, en, nee, nee zonder en, meer. En, um, kracht naar kruis is een bekend spreekwoord. En, uh, mm -hmm. Ik vind het voor mij geen verdienste of zo. Uh, ik zit gelukkig zo in elkaar. En wat ik zeg, ik heb een vrouw achter mij staan die werkelijk fantastisch is. En uh, dat wil ik bij deze maar eens gezegd hebben. Deze? <laughs> dus uh, ja. ja. Nou ja, je moet er gewoon echt... Ik zeg altijd tegen iedereen... serieuze neut, een serieuze nood in deze podcast. Ja, nou dat moet kunnen. Ja, ja. Bedoel, dat oh ja. Enjoy life while you live. Uh, zo, dat is het enige zo, wat ik ja. kan zeggen. Ja, ik ben een heel lukt, impulsief wacht. persoon. En mijn hele leven lang doe ik wel impulsieve dingen. Dat leidt soms tot uh, misère en ellende. Maar dat leidt ook heel vaak tot hele mooie dingen. Nou, dat uh, is het. het QFF is... was zo'n ding. Wie niet waagt, die niet wint. Ik Juist. Zit echt... Ik zit echt vol met clichés vanavond, neem me niet kwalijk, maar nee, het, is, nee, nee, nee. Het, is gewoon, het is gewoon waar. Als je iets niet doet, dan weet je ook nooit of het zal lukken, ja of nee. En ik ken mensen die glijden door het leven, die uh, elke dag hun sleurtje, dit en dat. Die gaan naar hun werk, die komen thuis, die zetten RTL 4 aan. En uh, dat is hun leven. Uh, nou, ik kijk daar niet op neer. Uh, die mensen zijn gelukkig, ze gaan hun gang maar. Alleen, uh, voor mij is dat niet voldoende. Ik ben op zoek naar meer. Zijn nee. je nou echt RTL 4? Uh, ja, bestaat dat niet meer. Ik kijk geen televisie. Uh, uh, uh, dus ah, uh, uh, RTL4. Nee, nee, nee. Ik snap helemaal wat je bedoelt. SBS6, RTL4. Maar dan maar, gaat er bij mij altijd een soort alarm af. Snap je <laughs> ik begrijp het volkomen. Ik, ik kijk zelf al heel lang geen televisie meer. Dus ik heb geen idee wat er nu allemaal speelt. Ik hoor wel eens wat natuurlijk maar um, uh, dat is mijn ding niet maar uh, al, al is het je ding wel um, uh, ik ken fantastische mensen die ook inderdaad elke avond op de bank hangen maar als ik ze bel en ik heb een probleem van joh kun je komen en dan komen ze weet je wel dus mm -hmm. dat het zegt op zich niets over mensen nee. zelf nee, nee, nee. en um, ik vind elk mens is waardevol, elk mens heeft, heeft, heeft waarde en elk mens moet je met respect behandelen en daar heb je het weer L.I.R. liefde, intentie en respect uh, leef daarvan de uit en als je daarmee zelf begint, dan zie je dat in je omgeving, in je kring, dat mensen dat ook gaan doen. En, en, en uh, dat, dat, dat, ik, ik maak dat dagelijks mee. Uh, ik heb heel veel voor andere mensen gedaan. Ik krijg het op andere manieren en van andere mensen krijg ik het ook allemaal weer terug. En dat, ik, ik vind dat een fantastische manier. En dat gaat allemaal met gesloten beurs. Dat is of ruilen, of het is jij doet dat voor mij, ik doe wat voor jou. En dat is de, de, voor mij uh, de manier waarop wij als, als gewone mensen, zeg maar. Uh, uh, de banken en de, en de machthebbers uh, een beetje buitenspel kunnen zetten. We mm. hebben ze niet nodig. We kunnen het zelf ook wel. Oh, maar dat... hé, hey, dat, dat roep ik al jaren. Ja, maar... Banken moeten ik... we uitschakelen, Free Electron. Banken moeten we uitschakelen. Ja, als, ik... het, even, als het even zou kunnen, maar op een, op een manier, uh, niet op een manier, steek niet de bank in de fik. Nee, maar... nee, nee, nee. Ga, ga, ga er buiten om. Mag ik een oproep doen? Mensen die deze podcast luisteren, Neem al het geld op van je bank. Wat niet op je bank hoeft te staan. Ik herhaal. Neem al het geld op van je bank. Wat niet op je bank hoeft te staan. Te, eh, bankrun. En dan bedoel ik niet de bankrun zoals Klatu. En, eh, <lacht> en, en, en Nick van Melona dat vo, vo, voor hadden. En zoals Permutter Run 0. Dat prachtig persifleerde in een strip. Maar ik bedoel echt. Doe het. Neem zoveel mogelijk geld van de bank op. Leg het thuis neer. En fuck die banken. Want hoe meer geld wij opnemen, hoe groter hun probleem wordt om te verantwoorden waar het geld vandaan komt. Wat zij genereren. En, nou, en, bij en ze genereren altijd geld met de wortel 2. En dat is niet alleen, uh, dat is niet alleen het geval, maar um, uh, wat je dus uh, op Cyprus gezien hebt, uh, dat de overheid op een gegeven moment uh, het spaartegoeden gaat afromen. En denk maar, denk maar niet dat dat hier niet gaat gebeuren, want dat gaat hier ook gebeuren. Een kwestie van tijd, kwestie van tijd. Het is een, van het is een kwestie van, zo van veel tijd. Dijsselbloem heeft dat al laten Oekraïne vallen. Hij heeft gezegd, het is een blauwdruk. En ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat er in Europa, in het EU-parlement, en, en, en uh, dat daar allemaal van dat soort plannetjes worden gesmeed. En uh, nu nog niet, want de verkiezingen komen eraan. Maar daarna... Naar na, na, jullie, let maar op wat er allemaal gaat gebeuren. Maar waar komt het geld van het Internationaal Monetair Fonds, vandaan wat nu naar de Oekraïne is gegaan? Dat gaat dus rechtstreeks naar Rusland vanwege de openstaande gasrekening. Dan hebben we eh, het Duitse energiebedrijf, eh, zeg maar gerust de Europese energiegigant RWE. Die eh, gas gaan leveren aan de Oekraïne. Dat gas komt voor een deel uit de Groningse gasvelden. Waarvan men vorig jaar heeft beloofd, we gooien de gaskraan voor een deel dicht. Hè? Maar eigenlijk hebben ze de productie alleen maar opgevoerd. Dat gaat straks naar de Oekraïne. Omdat Rusland geen gas meer levert. En dan hebben we Gazprom, die heeft vier dagen geleden aangekondigd alleen nog maar betalingen in roebels te willen ontvangen. Ja, ik vind ik een hele interessante ontwikkeling overigens. De laatste die dat geprobeerd heeft, dat was Gaddafi, hè? En we weten allemaal hoe het met hem is afgelopen. Ja, maar ik denk dat ze Rusland op die manier niet aan kunnen en durven pakken. Denk je? Um, dat, dat denk ik. Denk je echt dat het Russische ik, leger uh, zo goed is? Ik denk het niet. Nou, het heeft niet zozeer met leger te maken, maar ik denk dat uh, uh, Poetin en zijn clubje, hmm. dat die net zo goed deel uitmaken van het hele Sockpuppet verhaal. Oh, en dat! Uh, dat. De, de werkelijke machthebbers hierachter, uh, uh, de hele andere plannen hebben, die zijn niet gebaat bij oorlog. Nee. Die zijn gebaat bij, uh, bij handel en die zijn gebaat bij dat de banken dus uh, uh, goed draaien. En het, het uh, nou grappig vind ik het niet, maar het opvallende is dat je dus nu in de Oekraïne ziet gebeuren, ja. wat er in Griekenland is gebeurd, mm -hmm. um, uh, dat dus de bevolking uh, de buikriem moet aanhalen uh, hè, uh, om de banken te redden. En uh, het begrotingstekort terug te dringen, dan komt er geld van het IMF. Waar komt dat geld vandaan? Van de belastingbetaler, dus indirect voor ja. ons. Um, maar de bevolking daar profiteert er niet van. En dat is hetzelfde verhaal als in Griekenland. Hmm. En um, die blauwdruk, die, uh, die verspreidt zich. En dit is gewoon weer een test. Zo ja. simpel zie ik. is het. Dit is een test. En, ja. en dat brengt me bij het... Uh, uh, jij hoort hem nog niet nu, maar ik speel hem heel even af. Het fragmentje waarvan jij mij verzocht het even te samplen: de stem van Patrick Allen. Mine is the liefste voice you'll ever hear. Don't be alarmed. Uh, waarom ik dat nu even net afspeelde, zal ik je benoemen. Dat stukje heb ik eruit geknipt en ik ben al die, al die filmpjes bij langs gegaan. Jij ook, dat weet ik, dat heb je mezelf <laughs> verteld. Ik heb ze allemaal afgeluisterd, ja. Maar die stem, dat. dat dat had iets eerie's, iets heel... Dat, dat maakte op mij een... Ik was even terug in mijn jeugd. De Koude Oorlog. Toen de Koude Oorlog nog heel reëel was. En ik heb ook het einde heel bewust meegemaakt. Dat, dat men met het kruisraketten ging terugdringen. En dat Gorbachev en Reagan samen op tv waren. En dat... Ja, dat waren de jaren tachtig. Uh, ja. Ik heb dat zeer bewust meegemaakt. Maar denk ja, jij ja, ja. niet... Een, een, dat vraag ik je, omdat je net het heel mooi benoemt... dat uh, Poetin ook een deel uitmaakt van het hele zakpuppet-systeem. Want hoeveel geld heeft Poetin? Niemand vraagt zich dat ooit af. Maar Poetin schijnt een vermogen van 40 miljard dollar te hebben. En dat, dat maakt hem tot de rijkste wereldleider. Dat is even een significant detail... voordat ik het, het sprongetje maak naar waar ik naartoe wil. Ja, Want, Bob Marley... Ik, ik heb een interview op YouTube gezet... Dat is een uniek stukje... Uh, Audiofragment... Waarin Bob nee. Marley benoemd... En dat is in 1981... Opgenomen op Sint Maarten... En daarin... Zegt hij dat hij voorziet... Dat Amerika en Rusland straks... Alsnog teruggrijpen op... Eh, ze zullen de, de Koude Oorlog... Maar dat werkt niet... Maar uiteindelijk grijpen ze terug op die tactiek... En blijkt... Achteraf dat ze achter de, de schermen, volgens hem, dikke vrienden zijn. Nou, dat is aantoonbaar, Baanvormet. Dat is aantoonbaar. Midden in de Koude Oorlog werden er scheepsladingen graan verscheept naar, uh, naar Rusland. Omdat daar hongersnood heerste en oogsten mislukt waren, et cetera. Mm -hmm. En um, ik denk zelf dat die hele Koude Oorlog en alles wat we nu weer zien... Dat, dat zijn gewoon facades... Dat, dat zijn gewoon spelletjes die worden opgevoerd voor de goede gemeente. En uh, waar draait het om? Het draait om angst. De bevolking moet angst worden aangejaagd. Dan kunnen de maatregelen worden genomen. Dan kan er extra belasting worden geheven, et cetera. Dan is er controle. Ja. En ik, ik denk dat het daarop neerkomt. En Ik, ik ben zelf absoluut niet bang voor een, een nieuwe oorlog of weet ik veel wat. Nee, uh, niet, het, niet het, het, het, het, het zou goed kunnen dat er een koude oorlog komt, maar er is al heel lang en eigenlijk vanaf 1913, vanaf dat de FED werd opgericht, ja. is er gewoon een economische oorlog aan de gang. Maar, maar en, het is uh, ook die middenklasse, die, Dromen benoemt dat nog in, in, in de schreeuwdoos, die middenklasse die wordt compleet geëlimineerd. En dat was ook voor de Tweede Wereldoorlog het geval en ook voor de Eerste Wereldoorlog was dat exact hetzelfde. Nou, de middenklasse is... elimineer je en daarmee creëer je zo'n groot probleem. Zo'n zuigend groot gat in, op economisch vlak, op politiek vlak, op, op, op, op de, de, de maatschappelijke verzuiling. Het je lijkt wel al alsof we uh, inderdaad daarop op aansturen. En, um, het is door de eeuwen heen is het zo geweest dat er was een onderlaag en er was een bovenlaag. Er zat eigenlijk weinig tussen, bijna niks. Ja. En, um, in goede ik denk... tijden wel, dan had je een middenlaag. Um, nou, ga de geschiedenis maar eens na dan, dan uh, zijn er maar heel weinig periodes geweest uh, waarin er uh, wel een grote middelaar was dat is eigenlijk einde 19e eeuw, begin 20e eeuw met het socialisme is dat een beetje opgekomen uh, de belangen voor de arbeiders toen was links inderdaad nog relevant en had inderdaad uh, goede dingen te melden uh, op dit moment wordt dat weer aan alle kanten afgebroken en um, ja, waar het naartoe gaat uh, niemand zal het weten Nee, uh, en ik denk, uh, wij hebben nu, zeg maar, de afgelopen 40, 50 jaar, uh, dat denk ik echt, hebben wij gewoon een, een gouden periode beleefd als gewone ja, man. Hey, absoluut. We, we konden een huis kopen, we konden in een mooie auto rijden, we konden op vakantie. Ik denk dat over 15, 20 jaar, dat dat allemaal niet meer kan. Nou, en, ik, uh, ik denk het ook iets anders. Ik denk dat we een, uh, een periode krijgen die nu nog 15 jaar duurt, en daarna krijgen we een soort. Nou, net als de, de, de periode van het Marshallplan en uh, dan wordt alles weer opnieuw uh, opgebouwd, wereldwijd. Nou ja, oké, okay, dat, is, dat, dat is een iets... Uh, okay, dan, je dan, je weer, dan, dan fluctueert die shit weer, dan gaan mensen weer ja, en dan kun je weer groeien, dus er zit weer een golfje. En dan kun je weer... Nou ja, wat je, wat, je, wat je nu ziet, dat is dat steeds meer mensen uh, het spelletje gaan doorzien zoals het nu is, hè, die piramide. Ja. En um, uh, die piramide wordt langzaam afgebroken. Mensen worden bewust. Uh, die zeggen van, we pikken dit niet meer. We willen dit niet meer. Het moet anders. En ja. je ziet dat her en der worden de poppetjes alweer op hun plaats gezet. Er wordt een, nieuw, er wordt een nieuwe piramide gebouwd. De, deze wordt afgebroken. Daar zijn alle ogen op gericht. Even verderop, waar niemand kijkt, daar wordt een nieuwe piramide gebouwd. En um, het, wat daarmee te maken heeft, uh, ik vind dat een heel uh, uh, veeg teken. Dat, is, dat die petrodollar er langzamerhand uitgaat... dat bijvoorbeeld Rusland inderdaad in roebels betaald wil worden. Maar ja, ik, ik, kan uh, niet, ik kan echt niet geloven dat de petrodollar gaat verdwijnen. Want dit, gewoon puur even... als ik kijk naar dipjes en, en, en golfjes in de Amerikaanse economie... dan staan we nu op het punt waar we stonden... Uh, voor de grote crisis. Ja, maar kijk, de vorige eeuw. het kijk, kijk nou is goed even, gekomen. Kijk, kijk, kijk nou eens even de... groter. Kijk in groter verband. Ja. Als je in groter verband gaat kijken... Dan gaat er niets veranderen. Alleen het naamje en het stickertje gaat veranderen. Oh ja, tuurlijk. Het krijgt een ander etiket, maar het, het is, is toch al, al eeuwen, eeuwen zo. Etiket, maar het systeem blijft precies hetzelfde en dat is al eeuwen. Dat is eeuwenlang. Dat, dat is al met de VOC. Zo. Ja, nou jongen, toen het, waren het... wij een van de grote players en wij het... hebben eigenlijk Nederland, Engeland en Frankrijk samen hebben Amerika gesticht, zoals het nu is. Daar kunnen we lang over lullen, maar dat is wel de kern van Amerika. Uh, waar komt de naam Amerika vandaan? Alleen als je daar al naar gaat kijken, kom je geschiedkundig in Nederland uit. Er is een plaats in Limburg, die heet Amerika. En er is een plaats vlakbij Norg, een geheugje dat heet ook Amerika. Bestaat al veel langer. Die naam, die zijn, eh, hoe zeg je dat, etymologisch. etymologisch. Eh. De, de oorsprong komt daar vandaan. Dan hebben we de dollar, de dollart. Snap je wat ik bedoel? Ja, het, het, is een, het is een mogelijke verklaring er zijn anderen die zeggen er zijn die andere die zeggen Vespucci daar komt dan de naam Amerika vandaan ja. maar ja. waar het ook vandaan komt uh, kijk even groter, kijk even verder kijk even dieper, kijk even verder in het verleden het gaat al, al millennia zo en uh, uh, ja. dit is uh, een relatief recente geschiedenis waar we het nu over hebben wat op zich razend interessant is maar het systeem dat bestaat al 6000 jaar ja, als, als het niet langer is en, kijk de uh, uh, piramides ja. hunebellen, Moet, ja. we kunnen nog veel verder terug in de tijd en dat is wat, waar ik het al eerder over had uh, connect the dots uh, ga, duik daarin en kijk en uh, zie de verbanden en op een gegeven moment vallen de puzzelstukjes op hun plaats en, ik, dat, dat, en nou ga ik op mijn op mijn manier ga ik jou uh, dank zeggen voor uh, het opzetten van QFF Mm -hmm. Want UFF heeft mij daarin heel erg bewust gemaakt mm -hmm. en uh, uh, mensen als Combi en Dodeka die ontzettend veel informatie gepost hebben, uh, hebben voor mij uh, zoveel duidelijk gemaakt uh, dat, uh, dat ik uh, inderdaad uh, Connected Dots kon doen en uh, ik ben er nog lang niet, ik, ik, ik, ik weet meer niet dan wel, maar... Uh, ik ben al uh, een stuk wijzer geworden en uh, ja, dat, dat wordt elke dag meer, ik leer er elke dag bij en uh, af en toe is het mind-boggling letterlijk dan, dan, dan loopt alles door elkaar, door mijn kop heen en dan denk ik van mijn god, waarom heb ik dit niet eerder gezien, weet je wel ja, die hele EU ook. Het is gewoon precies hetzelfde verhaal, jongen. De EU is gewoon het, is, het vierde het stijg. Is, het, is, het is Rome revisited. Echt waar? Ja, niet alleen Rome. Kom nou, dit is ook gewoon kaart wat de nazi's wilden. Dit. Nou, precies. Ja. Dit is uh, gewoon. It, it couldn't get worse than this. Serieus niet gewoon. The, the, the, als ik dit af moet bakenen in wat ik op school. en dat vind ik ook zo moeilijk en zo tegenstrijdig. Ach jongen, die de... geschiedenis die jij krijgt op school. Oh. die is gemanipuleerd. Die is. Hey, ze ik ben ze, ben ze zeggen niet van, van niks. Getrapt, geschiedenis wordt geschreven door de winnaar. En, hey, ik ben uh... van school bijna getrapt. omdat ik dat er tegenin ging. Dat ik zei. ik werd alleen op school. werd mij geleerd over de VOC. En ik zei: flikker op man. En de, de West-Indische compagnie dan? Wat hebben die gedaan? <laughs> ja. Slaven gehandeld. Waarom, worden we, waarom hebben we. dat ons niet geleerd? Maar ja, en dan werd de leraar boos. En dan had ik echt een probleem. En, en dan had ik een tentamen. En dan schreef ik het ook gewoon op. Ja, gouden Eeuw, flikker op. Niks kruiden en... Uh, laat, eh, kruiden, laat, staat, laat staan dat je begint over, uh, over de Arabische slavenhandel. Want dat is helemaal een taboe. Want ja, de Atlantische conspiracy noemen ze het. Tegenwoordig ook, is, het, is het mode om, uh, om excuus te vragen uh, aan Nederland en aan andere westerse dus landen voor slavernij, etc. Maar moet je eens kijken wat de Arabieren gedaan hebben, jongen. De Romeinen dan? Ja, dat wil je ook niet weten. En de Romeinen, joh. Het is, daarom zeg het dat van is het zo oud in de wereld. De, de, de Germaanse slaaf, die als jongen door Romeinen werd meegenomen en later de Romeinen versloeg. Hoe, ik bedoel, slavernij is iets van alle tijden. Ik vind ook niet dat je dat kan binnen op alleen Nederland, maar ik vind het wel een zaak dat, dat kinderen op school de juiste um, informatie meekrijgen. Dus dat nou ja, kinderen wordt die, geleerd die, van... Die, nou, krijgen, jongens... die krijgen ze niet, want de leraren die, die voor de klas staan, die zijn net zo geïndoctrineerd. Ja. Um, dus uh, dan komt het neer op, op websites als QFF en op individuele personen zoals wij... Dus deze onze podcast kinderen, moet verplicht worden op de basisschool. <laughs> om eigenlijk. onze kinderen en kleinkinderen bewust te maken van... Uh, jongens, uh, kijk eens naar die geschiedenis zo en zo. Dit is gewoon Jan Douwe-Kroeske en Do Blok Blog Revisited. Versie <laughs> 2.0. Schooltv, maar dan schoolpodcast. Schoolpodcast. Uh, ja, laten we inderdaad uh, een podcast maken voor, uh, voor kinderen. Dat, uh, dat vind ik wel interessant. Dat is wel grappig. Ik heb zelf een kleindochter, die is uh, nu uh, ruim 2. Ah, okay. uh, ik ben van plan om als die wat ouder wordt uh, om die toch wat bewust te maken ook uh, goede muziek mee te brengen maar ook met dit soort dingen uh, uh, uh, wat meer bekend te maken Goed zo. Dat, dat vind ik een taak van mij en, en ja. uh, ik ben zeker van plan om dat te gaan doen Want, ik, ik ben uh, ook blij dat mijn ouders en grootouders dat altijd gedaan hebben kijk verder dan dat wat ze je leren op school dat wat je leert in de maatschappij lees in boeken Informeer je zo breed en zo veel mogelijk. Juist, Want, en vorm je eigen leest, mening. En loop, loop niet klakkeloos achter iedereen aan. En nee. Ik zeg er gelijk bij, loop ook niet klakkeloos aan op wat iedereen schrijft op websites. zelfs Ook loop niet op je Nee. Juist, maar vorm je eigen mening. Informeer je inderdaad. Zo breed nee. mogelijk. Ja, Absoluut. En, meer kan ik niet zeggen daarover. <laughs> ik, ik zie ook, uh, Abra Kadaver die post net iets heel geniaals in, in de shout... Eh, de evangelieën.nl Amen, zegt hij ook mee. Heel eh, Mary. Nee, maar eh, ja, wat, wat, wat wij, uh, we doen in deze podcast. Dat, dat, ja. Ik vind het echt serieus. We zijn nu 15 afleveringen onderweg. En, uh, we zijn nog lang niet waar we uiteindelijk willen komen. Maar we groeien hopelijk naar iets toe. Waar we trots op kunnen zijn uiteindelijk. En waarmee we echt heel veel mensen hebben weten te bereiken. En hebben kunnen voorzien van informatie. Ja, dat is waar het om gaat. Daar, daar is QFF ook voor opgericht. Het uh, is wel grappig. Het is ooit begonnen bij Niburu. Ja. Voor de mensen die dat niet weten. Uh, de meesten weten dat uiteraard wel. Uh, Niburu is op een gegeven moment... Uh, ja, dat is allemaal een beetje afgelopen. Uh, toen is QFF opgezet door met Waar ik je nog altijd ontzettend dankbaar voor ben. Maar ik niet alleen hoor, ik bedoel, uh, we waren het samen allemaal Uiteraard, maar jij bent wel een van de grote stuwende krachten geweest En um, ja, er is gewoon uh, het mooie van QFF vind ik De informatie wordt gebracht en uh, op een manier van hier is het en kijk maar wat je ermee doet Er is geen dwingelandij van uh, zo moet het en zo zit het en werk ik voor wat Nee, het staat er gewoon en uh, het is er voor je, bekijk het en vorm je eigen mening. En ja. dat, is, dat is gewoon een van de basislessen die ik iedereen zou willen meegeven. En ik zou het van de daken willen schreeuwen. En ik ben eigenlijk ben ik een gefrustreerd soort leraar op, op allerlei fronten. Maar ik zou inderdaad eh, langs eh, scholen willen trekken. En ik zou het gewoon willen roepen van jongens, eh, kijk. Hè, informeer je, kijk en vorm zelf je mening en loop niet achter, blind achter een leider aan. Uh, vorm je eigen mening... en, dus, en doe je, doe je dus eigen ding. Dus als iemand vraagt van... willen we minder? Dan gaan we daar niet achter. Dat is het advies. En, ja. Ja. ja. En als iemand loopt te roepen... een van de Steiner... dan moet je ook <laughs> denken van... vorm je eigen mening. Doe je eigen ding. Juist. En hoe meer mensen daarvan bewust zijn... en dat is dus wel een proces wat nu gaande is hoe moeilijker het voor de leiders gaat worden... om inderdaad alles een, een, een richting op te sturen. Do not underestimate the power of the people. Precies. Want, ja, ik, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken... ik ben voor een democratie... waarin wij de beste mensen uit ieder dorp... naar de hoofdstad van iedere provincie sturen... en vanuit iedere provincie de beste mensen... naar de hoofdstad van het land sturen... En dit actief blijven controleren. Want wie controleert de controleurs? Niemand. En dat wil ik maar zeggen. En dat is echt belangrijk. En mensen hebben dat soms niet door. Maar wij als volk hebben ook als taak om onze overheid te controleren. En het gebeurt lang niet. Genoeg. Ik bedoel, het gebeurt bijna niet. Amper. En diegenen die het proberen worden daarom tegengewerkt. Maar als de massa, de meerderheid, het eens dus een keer zou proberen... Zou het wellicht ook... Uh, wat kunnen bewerkstelligen? Ja, maar dan kom je uit in Brussel uiteindelijk. Want uh, daar komt uh, op dit moment, uh, ik meen, 80% van de wetgeving vandaan. En uh, het grappige, nou ja, grappig is het dan weer niet. Het, eigenlijk is het diep triest uh, dat de, de landelijke politici hier dan roepen van. Uh, als er dan een, een belastingverhoging of een wet komt, uh, of, of een bepaalde richtlijn... Ja, sorry jongens, het moet van Brussel. En uh, ja, ik kan niet anders. Ja. Maar op, op bepaalde andere vlakken, als uh, de Europese Raad een, een uitspraak doet... Uh, uh, bijvoorbeeld over het aftappen, et cetera... Dan uh, legt zo'n teve uh, die legt dat naast zich neer en die gaat gewoon zijn eigen gang. Ja. En er is niemand in de MSM die daar vragen over stelt... Er is geen journalist die opstaat en zegt van, meneer Teven, luistert u eens even. Waarom uh, gaat dat wel door en waarom legt u dat naast zich neer? Niemand die je daarover hoort, we, we pikken het allemaal, we accepteren het allemaal. Waarom? Misschien moeten wij dat doen. Waarom? Misschien, misschien moeten wij gewoon, misschien moet ik gewoon een keer met de microfoon naar het Binnenhof. En moeten we als QVF ook gewoon serieus interviewwerk gaan doen. En gewoon echt dingen aan de kaak stellen. Wie weet, ik, ligt daar ik, wel een gat uh, in de markt. Nou, ik denk dat dat, uh, als je de mogelijkheid krijgt, uh, zouden we zouden dat kunnen proberen, uiteraard. Ja, ja. ja ik, uh, nou, misschien moeten we gewoon lokaal beginnen. Want ik bedoel, iedere QF'er kan natuurlijk gewoon met een... Uh, ik, ik heb een heel goedkoop, uh, die heb ik nu in mijn handen, een Olympus voice recorder. Ik ben best bereid om dat ding uh, per post naar QFF's toe te sturen. En uh, neem maar dingen op. Ga maar naar de lokale ambtenaren. Ga maar naar... Nou, de... Gaat u nou dan maar in kaart brengen. Het lijkt mij heel interessant. Nou, ik denk dat je moet, moet proberen om de lokale politici uh, uh, te spreken te krijgen. Kijk, ambtenaren voeren beleid uit. Die hebben ja. rigide regels, die hebben protocollen. De beleidsmakers. Uh, uh, nou ja, beleidsmakers, maar die voeren het beleid uit. En daar is niet mee te praten. Daar heb jij zelf ervaring mee, dat weet ik toevallig. Ja, ja, ja. ja, ja ik heb daar ook ervaring mee. Uh, een ambtenaar, die, dat is als een robot, die voert zijn taak uit en uh, alles wat daar buiten valt, daar is niet mee over te praten. Uh, politici wel, want die moeten gekozen worden, dus die moeten in zekere mate populair blijven. Dus als jij inderdaad, uh, en zeker in verkiezingstijd, uh, met vragen komt, ja, dan ja. Kunnen, ze, kunnen ze niet weglopen of uh, zeggen van uh, opzouten. Maar dan zijn ze eigenlijk min of meer gedwongen om toch een antwoord te geven. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb wel een aantal vragen die ik uh, in Den Haag en zelfs in Brussel zou willen stellen. Van jongens, hoe zit dit en waarom gaat dit wel en waarom gaat dat niet? Nou, uh, ja. Ik, ik en ik aangezien zeggen... ik geen, geen officiële uh, journalistenstatus heb, ik heb niks te verliezen. Ik kan die vragen stellen, want ik verlies mijn baantje niet. Snap je? ja. Maar, zo, sim zo simpel is het eigenlijk. Is het een idee, idee, want we hebben een podcast topic, dat mensen voor de volgende, want ik, we moeten om onze tijd denken. Ik kan er niks aan doen voor je lector, maar... Is het weer zover? Ja, de, de, de tijd klikt en uh, we gaan echt afsluiten. Oké. Okay. Um, misschien voor de zestiende aflevering een idee dat mensen komen met ideeën um, nou ja, voor vragen die wij zouden kunnen stellen aan uh, publieke figuren. Ja, waarbij je niet moet vergeten dat, uh, dat is dan mijn mening hoor, dat uh, politici in feite ook maar zetbaasjes zijn. Uh, ja, juist. Maar ze hebben wel de mogelijkheid om wetgeving uh, uh, op te dragen en ja. te veranderen. Uh, in die zin um, uh, ja, is het zinvol om ze te benaderen en vragen te stellen. En uh, misschien dat we daar antwoord op krijgen. Dat zou fijn zijn. Ik zou zeggen, mensen, stuur het in. En um, electron, mijn naam. Is en, Mijn naam is Free Electron. Ja, wat mij betreft uh, gaan de mensen luisteren naar onze eindtune. Miles Davis met It Could Happen To You. Yeah. En tot, tot de volgende, de volgende podcast. Volgende keer. <laughs> tot de volgende keer, Free Electron. Tot de volgende keer, dag Bafomet. Nice talking to you, man. Ja, yeah, same man. Volgende, volgende podcast. Ik